Ja, dames en heren jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Fruit Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in een Café Libertaria met op dit moment Joshi uh, en Peter. En wie weet komen er nog uh, meer mensen bij. Mijn naam is Johan en uh, ja, we beginnen met de goudselverbitcoins en de staatsschuldmeter. Laten we even beginnen met uh, de staatsschuldmeter, die staat nu op uh, 398,5 miljard in het rood. En dan hebben we de koers van de bitcoin, die is, nou ja, vorige week was hij lekker aan het stijgen, toen zat hij op zijn hoogtepunt, hè? Uh, we herinneren, herinneren ons allemaal nog de juichende Joshi. Ja, maar ja, daarna is ja, hij ja. flink gaan dalen, wil jij het vertellen Joshi? Ja, ik was heel enthousiast op het hoogste punt van de week. En toen ging hij naar beneden. Ik moet je zeggen, ik heb de afgelopen weken heb ik het wel omhoog zien gaan. Maar waarom of hoe of wat, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ze, ze, ze zeggen zoveel. Maar ja, en volgens mij worden er gewoon heel veel dollars bij gedrukt. En, uh, en zijn we in een hyperinflatie van, van, van Fiat geld ten opzichte van crypto geld. Dat is, dat is de, mijn mijnheid. Wacht je nog wat van de tater? Oh, ja, in zekere zin, kijk, ik heb het nu al een paar keer weer afgedaan, alsof het uh, toch allemaal niks is, hè? En, en we gaan elke keer maar weer omhoog, maar in zekere zin is het nog niet helemaal uh, uit de lucht, want uh, voor zover ik nu weet... Uh, even de teter-tijdlijn, om het maar zo te zeggen. Er was dus het vermoeden dat het geld niet gedekt was. En later bleek dat er een lening was uitgeschreven van Bitfinex aan Telecom of aan de zon of zoiets. En uh, toen hebben ze gezegd 1 miljard op te gaan halen. Dat was rond, uh, nou is dat nu een maand geleden of anderhalve maand geleden? Ik weet niet of u dat nog weet. Met een munt en die heette Leo. weet dan kon je alleen met die teters, kon je Leo's kopen. Weet iemand dat <laughs> nog tegen? Nee, nee, nee. Uh, ik heb er al heel veel stablecoins voorbij zien komen de laatste week. Uh, ja, Leo, die ja, was... die zat er ook wel bij. Maar ik heb het allemaal, ja, ik denk van nou, we krijgen een, in, een inflatie aan uh, stablecoins. Ja, ja, goed. Maar uh, dat, die uh, miljard is dus... Vlak voor de echte stijging is die miljard een nieuwe een nieuw geld erin gekomen, snap je? Dus stel dat die, dat geld wat, er, wat ze missen, dat het eigenlijk geen dollars maar bitcoins zijn. Dan kunnen ze met die miljard die nou misschien wel wij hebben gekocht, snap je? En dan hebben ze nou een sluitende boekhouding. Je had ook nog een verhaal van, die, uh, uh, van het gok op die Bitcoin. En dat zou op 28 juli zou dat gaan sluiten. En dus die zeiden sommigen al, dus ik kwam met dat berichtje aan al op 25 juli of zo. Van oké okay, jongens, 28ste gaat dat hele soortje naar beneden. En inderdaad, uh, 28ste, 29ste geloof ik ging het allemaal naar beneden. Voor de alts is het echt bloeden, hè? Bloeden, bloeden, bloeden. Maar het is ook zo iedereen die beweert dat het einde van de alt, altcoins daar is. Bijna. Max Keizer zei ah, het dat... laatst ook al. En dat, is, ja, dat, is, dat volgt een beetje de koersbewering volgens mij. Want nou is de, uh, de dominance van Bitcoin is 62% geloof ik. En dan opeens weet iedereen dat het einde van de altcoins uh, daar is. Maar volgens dat betekent mij... eigenlijk dat je altcoins ja. moet gaan inkopen. Hè? Ja, volgens mij ook. Ja. Ja. Ja. Maar dat is dus ook echt zo. Dit is echt een bodemprijs, die hebben we in drie, vier jaar tijd niet gezien. Want iedereen heeft lopen feesten van die koersstijging. Niemand heeft het echt. Uh, en nou gaat de bitcoin nog een keer omhoog en nou de het overal naar beneden. En de e-gulden valt relatief mee, want die heeft die beuk in oktober al gehad. Toen we die werden van, uh, van bittrex. Toen zijn we met uh, weet ik hoeveel procenten naar beneden geschoten. En nu hebben we al die munten die nog wel op biggetrek staan, die zie je nu ook gewoon allemaal dezelfde beweging maken dus. ja, ja. Ja, ja. ja goed, in ieder geval de Bitcoin die was uh, vorige week, toen Josje aan het was, stond hij op 12.000 uh, euro's. Hij is ergens ja. naar onder de 9.000 euro gezakt, 8.500 of zoiets, en uh, nu staat hij op uh, ongeveer 10.000 uh, euro's. Ja. Ja, ja, denk dat je dat leuk. hij nog uh, verder naar beneden gaat zakken of dat dit alleen maar weer een uh, klein uh, aanloopje is naar de volgende piek nee ik durf het niet te zeggen Johan ik durf het niet te zeggen want waar, waar zou het op bewegen kijk als er geld ingaat, dan gaat het omhoog geld er geld uit dan gaat het naar beneden zo simpel is het ja, ja. En dat misschien nog even leuk om te melden dat e-gulden op de dag dat we dit opnemen is de stichting van e-gulden e vijf jaar dus vijf jaar geleden zijn we bij de notaris, hebben we alle documenten laten passeren. En bestond er een stichting E-gulder Foundation. Oh, Oké, okay. maar E-gulder nou gaat... de zelf is uh, wat ouder hè? Ja, een paar maandjes. Want die stichting die is opgericht nadat er bij de oprichting van alles fout was gegaan. Of in ieder geval de beloftes die waren gemaakt werden niet nagekomen. En toen is die stichting eigenlijk in het leven geroepen om toch wat vertrouwen weer te gaan winnen. Zeg maar. Want het was geen uh, oh, okay. zoeken bij het e nou ja, goed, en dat doen we nu vijf, dus uh, ik was een wat oprichten. Oké. Okay. Ja, maar inmiddels goed. zit ik nu ja? in het bestuur. Maar ja, nou, het is leuk. We gaan een nieuwe website lanceren. Komen een hoop, als je dus vriend bent van de e dan komt er een hoop leuke dingen aan, zeg ik dan maar. Oké. Je hoort allemaal vrienden. En dan, uh, ja. Ja, het mm. misschien ook niet leuk, dat, uh, want dat zie je nu ook bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij Bitcoin Cash kan je dat doen. Nou, hebben ze een soort social media platform waar je eigenlijk gewoon. Wat je in feite doet Dus je maakt niet microtransacties. Maar in die uh, transacties doe je allemaal berichtjes. Dus je post als het ware net op Twitter, post je allemaal kleine berichtjes naar elkaar toe. Wat in feite gewoon transacties zijn. Dat zou je ja, altijd, ook met, met uh, e e-gulden kunnen doen, toch? Dat is zo. Maar het verschil is dus wel dat je dan uh, ervan uitgaat dat mensen bereid zijn om hoe klein het bedrag ook is, toch iets te betalen voor wat ze schrijven. En ja, ja. dan betalen ze daarvoor om het onvervangbaar uh, te maken. Hè. Dus je kan, je kan niet, het is onherroepelijk bedoel ik. Dus als ja, jij ja, ja, iets ja. spelfout maakt, dan uh, is dat voor dan kun je, ja, niet, kun je het niet later nog even bewerken, net als bij Twitter. Dus, uh, je kan het ook niet weghalen. Het is, het is een hele leuke feature, maar ik heb er dus over zitten denken hoe, hoe, hoe erg gaat het aanslaan als mensen uh, het gratis ook kunnen. Uh, en, en uh, ja, goed. Uh, ja, gratis, gratis. Dan ben, je eigenlijk, dan ben jij eigenlijk de verkoopwaarder. <laughs> ja, over de Facebook-coin is trouwens ook nog een leuke brief in circulatie. Ik weet niet of je die hebt gelezen. Goh, dat zeg maar, een... we, we zeggen het nu <laughs> toch. Dus uh... we moeten onmiddellijk ophouden niet. van het congres, toch? Ja, er was een congreslid, ik weet de naam er niet van, maar die hebben, hebben ze aangeschreven dat ze een bedreiging gaan vormen voor. voor uh, ...de Verenigde Staten en dat ze dat toch wel willen, willen bekomen... ...en dat ze daarom maar verzoeken om er niet aan te beginnen. Dus... Volgens mij is die Maxime Waters van de Financial Service Committee of zoiets. Ja, dat ja, ja. Zou, zou heel goed kunnen ik durf het er nou echt niet te zeggen... ...maar uh, ik las het berichtje, ik denk nou, op zich wel grappig. Hè, dat ze dus ja, en het, wat daar ook grappig bij is, dat vandaag tegelijkertijd Trump zei... ...we gaan meedoen aan het dollar uh, currency manipulation game... Om de dollar te devalueren. Hij wil dus de dollar devalueren. Ik zei nou ja. Als je dan zo graag die dollar wil devalueren. En je concludeert dat de Libra de dollar gaat uh, racken. Nou dan moet je gewoon de Libra toestaan. Dan gaat die dollar maar zelf omlaag. Ja. Of je gaat ook in dat, in dat fonds Calibra zitten weet je wel. Met 10 miljoen. Hm. Ja, dus dat <laughs> is, is natuurlijk slechts 10 miljoen. Mag je meespelen. Libra gaat, mee, gaat gelijk mee omlaag met de dollar. <laughs> <laughs> dat er dollars in de Libra zit Ja, ik, ik, ik snap ook niet waar, waar, waar ze druk om maken. Want dat hele ding is gebaseerd op de dollar. Dus uh, waar zou het dan een bedreiging voor de dollar zijn? Ja, ik denk, denk dat ze het even waar We zijn natuurlijk heel bang maken. dat er mensen zwart gaan handelen daarin. En uh, geld verdienen op Facebook. En uitgeven op Facebook. En dan uh, rapporteren aan de overheid dat ze niks verdiend hebben. Ja, Daar ja, zijn ja. ze natuurlijk heel bang voor. En, en Facebook gaat daar vast garanties voor geven. Nee, we geven alles netjes door aan jullie. Dan, dan, dan, dan komt het al mooi in orde. Nee, wat, wat ik denk is dat de, de, wat de werkelijke reden is: is dat ze, kunnen ze niet uh, mee natuurlijk. Hè? Ze, ze willen natuurlijk altijd zien wat er met, met, met de geld gebeurt. Maar als een ja, ander ja. bedrijf dat, dat, dat, dat toezicht heeft, dan ja. Ja, maar Facebook dat ze gaat, gewoon het niet geloven dat ze dat gaan delen met de overheid. Dus ja, dat was ja, toch ja. het hele verhaal van Prism en Snowden. Snowden, dat ze dat uh, ja, die bedrijven al informatie delen met de overheid. Dus dat gaan ze hier ook doen. En dan mag het uh, prima opeens van de overheid, denk ik. Ja, uh. Maar uh, ja, we hebben ook nog goud. Ja, goud uh, is uh, 1420. Uh, het was ook eerder door de 1400 gegaan. Was weer even teruggezakt, maar nu zit het er weer boven. De verhalen over dollar-devaluatie doen het goud uh, goed. Oh, nou, dat is mooi. Ja. oh jij hebt nog een beetje goud? <laughs> ja, nou een beetje. Ik, ik heb er een, een leuke voorraad. Ja. Dus ik, ja. Dat zou over... wel een mooie stablecoin zijn. Hè? Als je dan uh, gedekt is door goud en zilver. <laughs> ja, dat is een bericht. Dat heb ik gelezen. Dat is van half juni. Dus ik weet niet of jullie dat al, al, al behandeld hebben. Misschien. Maar dat is een, een bericht over een of andere Russische official. Die ervoor gaat dat uh, Rusland dus een goudgedekte crypto moet gaan lanceren. Oké. Okay. Hij was op artie.com, hè? Dus, uh... Maar er zijn al ja. meer goudgedekte crypto's, toch? Ik heb er meer goudgedekte gezien, crypto's, ja. Het probleem dat is weet. alleen altijd, ja, hoe weet je dat die echt gedekt zijn? Dat is het ene. En hoeveel coins zijn er? Nou, daar kan je wel nagaan als, je, als het publieke blockchain is. Ja, hoe, hoeveel als coins weet... zijn er en hoeveel goud is er? En, um... Ik weet ja. dat dat de... bijvoorbeeld. In de, in de Rippel heeft een goudhandelaar bij zich aangesloten die dus gecertificeerde goud kan leveren, en ook uh, allerlei eigen hè, die gewoon uh, door de rippelkeuring is gekomen, moet ik maar zo zeggen. En daar kun je dus digitaal schuld op goud, of een vordering op goud, moet ik eigenlijk zeggen, kopen. En dan zou je in theorie volgens mij in Hongkong en dan kun je in Hongkong dat omwisselen naar, bij hun voor echt goud. Okay. Ja, heb, je ja. heb je goud in Hongkong? <laughs> heb je wel een probleem, denk ik. Of je stapt niet zo met goud op een vliegtuig te een Klein beetje wel, maar. Klein beetje wel. Volgens mij is het tot halve kilo is toegestaan. Oké. Okay. Ja, ik denk die 10.000 euro grens, toch of zo? Nee, maar bij goud is het anders. Ja? Ja, goud heeft een aparte dinget. Dat uh, viel mij zeker op. En die, uh, maar dat durf ik ook weer niet te garanderen. Maar goud heeft. Uh, uh, Zijn eigen klasse, net als bijvoorbeeld sigaretten, mag je een bepaalde hoeveelheid goud meenemen, ongeacht wat dan de waarde van dat goud op dat moment is. Mm. Mm -hmm. ah, je hebt ook van die, van die uh, muntjes, van, uh, Wien, uh, van die Weense muntjes, hoe heet dat ook weer? Die Oostenrijkse. Uh, Wiener Philharmonicus. Ja, Wiener Philharmonicus. En daar staat gewoon uh, 150, dat is een ounce goud, dus dat is ongeveer. Uh, 1420 dollar. Dus, uh, hmm. ja, 1200 euro, denk ik. En er staat gewoon 150 euro op. En dat is een wettig betaalmiddel ja. in Oostenrijk. Dus je kan gewoon zeggen: nee, dat is 150 euro. Dus als je het allemaal in uh, Wiener schnitzels hebt, <laughs> dan, uh, hmm. dan uh, kan je daar gewoon hard mee maken, denk ik, dat dat onder de 10.000-grens 10 is. En dat is eigenlijk de dekking. In, in real life zie je dan de dekking. Ja. Hoe doe je? In uh, real life zie je de dekking dan. Nou, een, een, een munt goud die voor, 100, voor 1500 of over, 1300 over de toonbank gaat, is dus, zit maar voor 150 euro. Op die manier niet helemaal uh, fractional reserve natuurlijk. Maar zo, zou, zo kun je. Ja, nee, nou. nee, er zit gewoon voor, voor, 1500, voor 1420 dollar goud in. Maar de, de, ze hebben er een waarde op gedrukt van 150 euro. En dat is nogal ja, Niemand is zal het ooit voor 150 euro verkopen. Maar als de wet op betaalmiddel is in Oostenrijk. dan lijkt mij dat je ermee door Europa moet kunnen reizen. Uh, en zeggen van ja, maar dat is gewoon. Uh, dan kan je even kijken. Zitten er, uh, als, je, als je 20 van die muntjes neemt. dan hm. heb je um, 3000 euro. Uh, op, wat er opgedrukt staat. Maar je hebt eigenlijk 20.000 euro, nou ja nog meer, 24.000 euro bij je aan kapitaal. Je moet eigenlijk, moet je dan een bankrekening daar openen en zeggen betaal mij maar uit die munten aan 150 euro. Uh, ja, maar, maar je kan ze ook nergens kopen voor 150 euro. Ja, hoezo niet? Zij geven ze toch uit. Dan geef maar voor 150. Ja, de, de, die Wiener Philharmonic is, die drukken die munten en die zetten er 150 op. Maar ze verkopen ze zelf ook die voor 150. Nee, maar het is werkt een betaalmiddel voor 150. Dus dat is, dan, dus eigenlijk is het Ja, dat betekent raar. dat elke winkelier moet, moet hem accepteren. In Oostenrijk tenminste. Als jij er bij Aircraft, dat je zegt, ja, doe maar dit maar voor 150. En je geeft zo'n munt, dan moeten ze dat accepteren. Nou, ja, dat zouden ze ja, natuurlijk ja. graag doen, want dat ding dat is veel meer, meer waard. Ja, op dat betreft is het een beetje uh, irrelevant, behalve dat het wel handig is als je, als je aardig wat waarde wilt transporteren. Hm. Ja, en ook dat is weer relatief, want ga eens met 20 kilo goud uh, zeulen. En dan is, 20, is dan 20 kilo goud zoveel geld dan, weet je wel, dan zit je nog niet aan het modellen. Maar ja, het zit er wel dicht tegenaan natuurlijk. Het zit er wel dicht tegenaan, maar volgens mij ben je er nog net niet. 8 ton of ja. zo. Volgens mij ik denk dat je zo net meer dan 8 ton hebt. Hmm. Hmm. Maar uh, ja, we hebben ook nog de olie. De olie uh, gaat een beetje omhoog en omlaag en omhoog en omlaag en uh, nu is het uh, 57,34. Oké. Okay, nou ja, ja zelfde verhaal met de Marwana-index. Uh, die swingt ook uh, lekker. Uh, die staat op dit moment op 237,64. Ja. Goed, joh. nou, dan, dan komen we bij de berichten. Ik had ja, allereerst een crypto berichtje. Ja, goed, we kunnen er heel kort over zijn. Dat is in een klein stadje ergens in uh, Ohio. Dat is, het plaatsje heet Dublin. Uh, daar uh, hebben ze SLP tokens uh, ingevoerd in het, uh, in het stadhuis. Een SLP token is Simple Ledger Protocol. Dat is een, uh, een token op de, op de blockchain van Bitcoin Cash. Maar ja, er was een kennelijk een enthousiasteling op de ICT-afdeling. Die dacht: van, Hey, ja, wat, wat kan je ermee doen, allemaal? Nou, je kan, als je een community service volontier bent, dan kan je die Dublin Points krijgen. Eh, als een extra teken van voor, voor je goede daden. En die punten kan je dan weer gebruiken om korting te krijgen op entree tickets voor festivals en eh, gesponsorde evenementen. Bijvoorbeeld het Dublin Irish Festival. Volgens mij zitten er veel Ierse immigranten daar. <laughs> ja, je zou het zomaar denken. Ja. Maar ja, eigenlijk is het Staat, gewoon... Uh, gewoon Dublin token voor, of value may also be used to digitize existing physical tokens used by the city. Ze hadden al fysieke tokens, uh, van die muntjes voor festivals. Um, en die kan je, de, deze kan het vervangen, maar ze zeggen wel... Dublin token is not expected to be directly tied to monetary value. Dus ze zit niet direct aan, het geld, aan een geldwaarde gekoppeld... Maar de, de waarde daarvan wordt bepaald door wat elke handelaar op dat moment ervoor wil geven. Dat is wel heel erg vrij, vind ik. Ja, ja, ja, Het bedrijfje dat Bitcoin verder die dat heeft geregeld, trouwens. Oké. Okay. Ja, je moet eigenlijk, kun je dus het op zo'n manier doen. Dan denk je nou, ik ga nou ijs, ijs verkopen, bolletjes ijs. En dat kost, kost uh, 2,50 euro per bolletje. Maar als je nou bij mij zo'n punt inlevert, dan kost het maar 1,25. En dan heb je 1,25 verdiend. Maar dan moet je, als ik hier om de hoek een bolletje ijs ga kopen, dan kost het me 50 cent. Maar op zo'n manier gaat dan zo'n token waarde vertegenwoordigen. Ja, als je er alleen maar van die entry-tickets korting op kan krijgen, waar misschien een beetje, uh, ja, een beetje, waarom zou je, dan zit je aan het eind van de dag ijs verkopen met een heleboel. Korting op entree tickets voor festivals. Daar zit je ook niet op te wachten denk ik. Ook, maar het op, kan wel zijn dat je dat, ja, dat er secundaire markt ontstaat. Door kan verkopen. Maar ook korting op entree tickets. Kijk je kan dus de kaartjes gaan verkopen voor 500 euro. En dan geef je daarna met, die, met, die, met zo'n token geef je 50% korting. En uiteindelijk koopt iedereen voor 250 euro die kaart. Dat is niemand die voor 500 betaalt. Maar. Uh, toch worden er vaak op, zo, op zulke manieren kaartjes in de markt gezet, toch? Of kan ik nou. Uh, ik dacht dat het heel gebruikelijk was dat, dat, dat, dat, dat tickets en dan uh, richting de datum dat ze plaatsvinden, wordt het duurder. Maar helemaal aan het begin wordt het dat altijd wordt dat altijd heel goedkoop aangeboden, zodat mensen nou, opkopen op bijvoorbeeld. Ja, nee, dan heb je tickets op de uh, zwarte markt uh, worden ze meestal wat duurder, hè? Bijvoorbeeld ja, ja. de Efteling. Hoeveel Nederlanders gaan er nou naar de Efteling voor het bedrag wat er op de voordeur van de Efteling staat? Niemand, want ze hebben allemaal korting van Albert Heijn. En dan krijgen ze tientje ja. korting en dan betalen ze tientje minder. Dus. Niemand betaalt de echte prijs van een ticket bij de echte Ja, maar, Ik wist dat helemaal niet, nee. dat je korting zal krijgen wie de overtuigd is. Ja, klopt. Ik ja. kan tickets erbij in kruis. en een dan altijd aankopen hmm. voor een lagere hmm. prijs. Maar dat is gewoon een ah. lok. Ditje. Als je bij de kassa in de rij gaat staan, betaal je uh, veel meer. En je erbij. Dan, tot, uh, dan heb je drie tickets. En dan heb je nog een vier in het, uh, in het gezin of zo. Of dan maar op. Dus dan die, die gaat dan mee, want die wil er ook bij. Of die neemt de vriend mee of zo. Ik ik moet dan een ticket uh, bij de kassa kopen voor meer... Stel je alsnog in die rij? Ja, sorry, ja, ja, ja. nee je. Maar goed, ga verder, Josje. Ja. ja, en die kun je dan, kun je die tickets die je dan over hebt, kun je bijvoorbeeld nog op marktplaats zetten? Kun je nog, op de, kun je nog opgelicht worden? Heb je nog een extra ervaring? <lacht> en zo... Dan <lacht> <lacht> ja, je dat ook weer... Uh, maar dat is toch met, met, met kaartjes? Met, met, met, ik bedoel Peter, dat is toch zo? Je gaat me nou toch niet vertellen dat jij niet weet dat je via de Albert Heijn koffie krijgt op de Efteling? Nee, dat wist ik niet. <laughs> ja, ga weg, joh. Maar ik, heb, uh, ik kom nog, nog bij de Efteling, nog bij de Albert Heijn vaker. Uh, dus uh, misschien dat het daarmee te maken heeft. Maar ik heb wel eens gehoord: oh, uh, iemand die uh, was ook over de Efteling. En toen, uh, toen zei de. Uh, de AWB die wilde dan korting bedingen voor haar leden. Toen zei ze ja dan kunnen we net zo goed de prijs verlagen. Want dan heeft iedereen korting. En daar zitten dat soort organisaties ook mee. Dat um, ja ze moeten dat ergens op afwentelen. En ze kunnen wel uh, korting gaan geven aan groepen. Maar als die, als die groep heel klein is geven ze geen korting. Als je zegt ja de lokale breikclub wij willen graag korting hebben. Zeggen we, ja wie zijn jullie? De lokale breikclub met vier mensen. Daar doen we niet voor. Maar als een groep heel groot is geven ze ook geen korting. Want als, als, dan kunnen we net zo goed voor iedereen de prijs verlagen. Want dan komt iedereen die korting afhalen. Ja, maar ze moeten dat af kunnen bentelen. Op, uh, dat, uh, ja, dat ze bepaalde groepen korting geven. Maar dat ze dan andere groepen uh, meer laten betalen. Ja. ja. Maar als ik dus nog een mooie brug naar een andere kant Kijk, De prijzen van, van tickets zijn heel erg ondoorzichtig. Hè? Jij kan een... Een evenement organiseren voor 10 euro per kaart. Je kan een evenement organiseren in dezelfde hal voor, voor 1000 euro per kaart. En nou, nu gaan ze dus, uh, dat is mijn bruggetje, komt hier aan, dat ze de contante betalingen tot 3000 euro uh, willen gaan verbieden. En dat er dus een hele anti-witwas, uh, uh, hoe zullen we dat zeggen, housen uh, aan zitten te komen, waarin ze dus die hele, ja, contante geldstromen in, aan banden willen leggen en eigenlijk iedere winkelier een agent wordt van het systeem om maar alles te documenteren wat er met hun geld gebeurt uh, dus, dus um, nou ben ik mijn eigen bruggetje kwijt <laughs> <laughs> maar, oh ja, ja, deze, dat, ik denk dat heb. wat je wil zeggen is dat dat, uh, dat verdringt de rol van geld want dan kan je inderdaad op een gegeven moment als je in tickets gaat handelen. Want ik weet dat dat een heleboel dingen kunnen als geld dienen... als er, als er inflatie komt. In, Brazi in Brazilië was een vriend van mij ooit... en er was zoveel hyperinflatie... dat mensen buskaartjes gebruikten als, als geld. Dan had je een token, volk, daar kon je één busritje mee maken... of een metrokaartticket, één een, een ritje mee maken. Maar die bleven gewoon in waarde houden... want dat bleef gewoon een ritje zijn... En daarom waren mensen, mensen, nou die verzamelden gewoon, die legden hun waarde vast in een heleboel van die muntjes. En dan kon je ook muntjes met elkaar verhandelen, want iedereen wist van, nou, je kan er uiteindelijk, kan je daar een ritje voor, kan je het als ritje gebruiken. En dat is natuurlijk in de concentratiekampen gebeurd, ook met sigaretten, dat ook mensen die niet rookten die zeiden, nou ja, uh, ik weet dat sigaretten waarde hebben, dus die kan ik altijd weer, altijd weer kwijt. En dat wordt natuurlijk steeds moeilijker voor de overheid. Hè, dus dan kunnen ze steeds, moeten ze hun net steeds wijder uitgooien, omdat. Ja, ik ben ook al een keer iemand tegengekomen en die had dan uh, het plan om iets te maken dat je, uh, kijk al die, al die exchanges hebben KYC, zodat je, ja je moet je helemaal uh, je blootgeven voordat jij daar je bitcoins kan kopen of verkopen. Maar wat hij zei, well, ja je kan ook gewoon doen dat iemand jouw rekening betaalt en dan geef jij een bitcoin terug. En ja, dat is gewoon, hij betaalt jouw huur of hij, betaalt, uh, hij, hij koopt um, een, een flatscreen TV die hij toch al wilde kopen en hij betaalt hem voor jou bij, bij Amazon. En op die manier kan je natuurlijk ook uh, een soort Bitcoin-exchange gaan maken. En ik geloof wel dat er dergelijke dingen al zijn met, met uh, Amazon te goed bonnen. En dan kan je bij Amazon wat kopen en die kan je weer voor Bitcoin. Kan je eigenlijk Met, met Bitcoin kan je bij Amazon producten kopen. En ik geloof dat de, daar, daar is zo'n zo bedrijf van die dat doen. En die zijn ook al KYC. Die zijn ook al bedreigd door de overheid. Ja. Dat uh, ook als je voor iemand anders dan een, uh, iets bij Amazon koopt. Dan, dan moet, je al, uh, moet je al KYC zijn. Maar ja. dat gaat natuurlijk steeds verder. Dat, uh, ja, naarmate de overheid de duimschroeven steeds verder aanhaalt. Denk ik dat, er, dat mensen steeds inventiever worden. Om een steeds wijder... Uh, iets als geld te gaan gebruiken. Nou, ik vraag me dus af, wanneer mag je nou als ondernemer de overheid uh, een schadevergoeding gaan, uh, gaan, gaan eisen voor uh, weet je? Nee, hey, dat mag je altijd doen, maar dan moet je wel naar de rechtbank van de overheid doen om dat te vragen. Ja. Uh, ja en het is natuurlijk, het is kansloos, want de overheid heeft gewoon het recht om wat dan ook te doen wat ze maar willen. Want ze zijn de overheid. Alleen ja, nou ja, nou ja kijk, op een gegeven het gaat het Gaat het toch gewoon failliten? Uh, en dat is, uh, het, op een gegeven moment is er gewoon moreel failliten. Dan gelooft niemand er meer in. En dan de hele propaganda werkt niet meer. En uh, de Sovjet-Unie zag je dat eigenlijk ook. Dat, ja, ze hadden nog wel steeds alle macht. aan het leger en die volgden alle orders nog op. En, en iedereen ja, deed gewoon nog uh, braaf allemaal wat hem opgedragen werd. Maar de hele swing was eruit. De welvaart was eruit. Het was gewoon helemaal doodgebloed eigenlijk. Maar ze hadden nog wel de macht. Maar het betekent gewoon niks meer. En dan zie je toch dat er op een gegeven moment een keer verandering komt. Ja. Ja. Maar dat was voor een gedeelte ook denk ik in de Sovjet-Unie. Omdat zij nog een voorbeeld hadden van hoe het ook kon zijn. Ik denk dat het wel steeds meer naartoe gaat dat je een soort wereldheerserij krijgt. Waarbij je alles zo gekoppeld zit dat als het de stront uh, inzakt. Dat het dan allemaal de stront inzakt. En dat gewoon niemand meer beseft dat het... Uh, dat er iets anders mogelijk is en ik weet niet hoe dat gaat eindigen, dan, dan is het ook doodgebloed aan het eind, maar dan denkt iedereen van ja, ja, het is nou eenmaal zo. Ja, nou dat zie ik dus ook een beetje beter, want ik zie dit met die bitcoin nou eigenlijk gewoon, een, nou ja goed, dat kan ik weer een uur aan, aan de lullen zijn, maar dat ze toch wel op een bepaalde manier uh, die hele bitcoinmarkt in controle hebben weten te krijgen, ook al heeft het zijn hoop geld gekost waarschijnlijk, maar iedere munt beweegt in dezelfde beweging, snap je. Dus uh, Zij willen de controle hebben en zij willen de regie kunnen voeren. En dat lijkt ze bij een hoop munten te zijn gelukt. Dus ja, als zij nou dat uh, helemaal uit weten te handelen. Hè, en ze kunnen mensen nu dat die altcoins zo laag staan uh, weten te bewegen om voor heel weinig bitcoins nu die altcoins te dumpen bijvoorbeeld. Ja, nou, dan, dan, uh, ja, dan spreken. Ja, ik denk niet dat ze ja. er op die, die manier mee bezig zijn, maar, maar ik denk vooral wat je natuurlijk wat kan hebben, zij, zij hebben een geldpers en ze kunnen de zaak enorm omhoog manipuleren. En dan krijgen ze een heleboel munten binnen en dan die kunnen ze daar weer allemaal dumpen. En kunnen, ze kunnen het heel instabiel maken. Gewoon omdat ze ja, omdat ze geldpers hebben. En uh, dat maakt het natuurlijk wat minder aantrekkelijk, verwachten ze, als geld. Dan zeggen ze, oh jullie willen geld zijn, zijn. nou hup hup, hier 100% erbij, weer 60% eraf, uh, ja. 80% erbij, 40% eraf. En ze, ze, kunnen, eh, ja, ze kunnen gewoon heel veel kopen en weer heel veel verkopen. Maar ik vraag me af of dat nou zo'n negatieve invloed heeft, want die volatiliteit werkt ook enorm aantrekkelijk voor bepaalde mensen. <laughs> Nou ja, ja, die gaat erop speculeren. Het, is, ja. het kan dus ook niet eeuwig blijven duren, maar het kan wel een tijdelijke oplossing zijn. En ik heb het idee dat die oplossing die jij nu zegt, de oplossing is die tot op heden altijd wordt gebruikt. Namelijk, we smijten er gewoon net zo genoeg geld tegenaan totdat ze stil zijn. Hm. Alleen, dat is nou net bij crypto geld wat niet werkt. Ja, dat hebben we met goud eigenlijk ook gedaan. We hebben eigenlijk alle goud opgekocht of in beslag genomen en allemaal in hun waarheid neergelegd. Ja. En daarmee maakten ze het mogelijk om de, de goudprijs eigenlijk enorm te, te manipuleren. En misschien niet eens door het te verkopen, maar om papieren claims op dat goud te verkopen. Dus met die future contracten kunnen ze dan zeggen: van nou wij verkopen zoveel goud voor, voor levering tegen die en die datum. Als je weet dat de mensen toch geen ton goud in, beslag, of in ontvangst gaan nemen. Maar dat drukt wel de prijs dat aanbieden, dat verkoop aanbieden. En op een gegeven moment weet je niet meer hoeveel papieren certificaten er zijn in vergelijking met hoeveel goud die in de waarhuizen ligt. En ja, dat, uh, ja, dat, dat vraagt me af hoe ze dat dan met, met crypto's gaan doen. Ze kunnen natuurlijk ook met future contracten kunnen ze dat wel doen. Maar bij crypto kan je veel makkelijker levering vragen dan bij goud. Een ton uh -huh. goud laat je niet leveren, maar uh, duizend uh, bitcoins. Je kan gewoon zeggen, oh, kom maar op met die handel. Uh, gooi maar in mijn wallet. En dat maakt het heel moeilijk voor ze, denk ik, om datzelfde te doen bij Bitcoin. Ja, dat, dat zou ze niet lukken. Zo simpel. Ja. Dat is maar ja, aan de andere kant <laughs> we hebben we die koers, die, die koers van de, van de Bitcoin uh, tegenwoordig fiat. Of, of, of sowieso de koers. Dat is eigenlijk het minst interessante deel van, van de hele crypto, weet je wel. Want dan praat je eigenlijk alleen nog maar uh, aan de uitdrukking in, in waarde wat het heeft. Terwijl je met die crypto kan je zoveel meer doen, weet je wel. Ja, maar het is, heel... uh, ja. Ja, wanneer, wanneer beginnen de mensen te praten over Bitcoin? Is dat als het als Lightning-netwerk uitkomt, of B als de prijs omhoog gaat, of C als de prijs naar beneden gaat? Ja, allebei, de laatste twee, hè? ja. Voornamelijk als die naar beneden gaat, dat mensen. Ja, ja, ja. ja, maar ook ja, in ja, het het tegenwoordig in. ook omhoog wel hoor. Toch Als er een al enorme beweging de... aan zijn, dan komt het in het nieuws. Kijk, Bitcoin ging van de 3000 naar de 13, naar de 9. En in de krant stond weer een bitcoin van de 13 naar de 9. En niet van de 7 naar de 13. Ja, maar toch, maar in ieder geval, het is het minst interessante deel. Wat veel interessanter is, is wat je ermee kan doen, allemaal. Want je kan er veel meer mee doen dan een stukje papier met een getal erop. Op een, op een, op een dollarbiljet kan je geen token bouwen, weet je wel? Nee, dat, is waar. Ik denk dat het gros van de mensen. Heeft het, heeft het om weer te verkopen met winst? Dat is toch een, een idee. Ja, iets ja. van, uh, we, we willen iets uh, yeah, we willen een appeltje voor de Appel. dorst veilig stellen. Nee, uh, ik, wil een, uh, ik wil het verkopen om een dikke auto te kopen zo Nou, ja, maar als je kijkt bijvoorbeeld wat er deze week uh, dan in, in de Bitcoin Cash community alweer weer uh, gelanceerd is. We een mogelijkheid om op uh, Twitch uh, tips te geven aan uh, streamers en het, het, het, mooie, het mooie is met anderen de, de concurrentie, die vragen nog een heel groot gedeelte, of die, die nemen nog een groot gedeelte, als je er een euro over maakt dan uh, komt er maar een gedeelte van die euro aan bij de ander Ik dus zeg 20% of 10% dat, dat wordt dan door die ander afgesnoept het bedrijf die het aanbiedt maar bij die tips van uh, Bitcoin Cash daar is gewoon 100% gaat naar de, uh, de ander toe, weet je wel en ze hebben dus, ja, nog veel meer van die dingen gelanceerd. Hè? Dus dat is, uh, ja, iedere week is er wel weer wat nieuws. Ja, dat is waar. Ja. Nou, ik denk dat nou de voornaamste toekomstige rol komt als die sociale media platformen steeds meer gaan censureren. Dan, ja. uh, en, en niet alleen sociale media. Ik word laatst uh, Mailchimp, die gooide ook al mensen eraf die uh, die, die, die vaccins geen uh, goed idee vonden. En dan krijg je ook global warming, als je dat uh, niet gelooft, dan word je ook uh, hier en daar afgeknikkerd. Afge dat gaat eigenlijk alleen maar erger worden. Uh -huh. En ja de sociale media zou natuurlijk heel mooi zijn als daar een, een blockchain gedreven alternatief op komt. Die zijn er al, die zijn er al. Ja, maar dan uh, moet dat zich zo verder ontwikkelen dat het gewoon net zo goed wordt als Facebook, maar dan niet censureren. Uh -huh. Ja, in ieder geval Minds, dus, uh, daar kan je al op. Dat is ook Er zit ook een blockchain. Zit. Telegram zit op blockchain. Dat is een soort WhatsApp-achtig. Uh, tenminste, daar kan je WhatsApp-achtige groepjes beginnen. En Memo.cash, waar ik het wel vaker het over gehad heb. Dat is uh, ook een soort ja, Twitter-achtig iets. En dan kan je gewoon berichten posten die niet meer verwijderd kan worden. Je kan ze zelf ook niet meer verwijderen en bewerken, zeg maar. Dat is voor sommigen misschien een nadeel. Maar ja, je kan ook gewoon een anoniem account daarop aanmaken, weet je wel. Je kan iedereen zijn die je wil. En um, als er veel mensen drempel is, je moet dan eerst crypto aanschaffen, voordat je überhaupt een iets uh, op kan posten. En, en dat is dan wel weer uh, een drempel dan voor velen. Ja, maar wat je ook krijgt, is dat als je video's wil hebben of dingen die groot in data zijn, dat kan je niet allemaal in de blockchain gaan doen. Nee, nee, nee, dan moet je dan Want weer op eindelijk... een of uh, YouTube plaatsen of zo. Ja, maar daar zit, daar zit ook weer de sensorpolitie op. Ah, ah. Dus ik denk dat, maar je hebt wel weer shoop en zo, hè, maar daar zit er ook alweer... Ja, maar dat, dat, is, niet weet die, je al dat over. is niet echt die centraal allemaal uh, nog. Dus uh, ja, je moet iets hebben zoals uh, dat IFS-filesysteem... maar dan met een crypto-motivatie erachter... En dan heb je, je moet een grote hoeveelheid diskruimte beschikbaar hebben. En dat, dat hoeft, hoeft niet op de blockchain te zitten. En de blockchain die gebruik je alleen om daar verwijzingen naar te plaatsen. In principe zijn die netwerken er al wel, maar waar het aan ontbreekt is dat niemand ze gebruikt. En dus heb je er niks aan, want dan plaats je wat. Maar als ik wat wil plaatsen en dan, dan op memo.case leest niemand het, snap je? dus? Wat maakt het interessant op Facebook dat je zoveel vrienden hebt die daar ook zitten? Ja, dat Recruiting werkt, dat gaat Facebook en Google uh, en YouTube gaan dat gewoon zelf doen. Hè? Die, die gaan, die, dat zijn eigenlijk de grootste recruiters voor alternatieven. Dus die duwen vanzelf steeds meer mensen weg. Net zoals je nu met die banken hebt, die worden ook, die banken zijn eigenlijk de recruitment voor. Voor cryptocurrencies. Want nou. Of er komt weer zo'n nieuwe maatregel van de overheid. Die zegt van. Ja het anti witwasmaatregelen Wat gaan we doen? We gaan ook ongebruikelijke klanten weren. Dus klanten waar een luchtje aan zit. Nou, Dat is bijvoorbeeld een klant. Die, die wel eens in twee verschillende landen komt of zo. Of die een tijdje uit Nederland weg is. En nog wel een Nederlandse bankrekening heeft. Waar we. En het gekoppeld aan het adres van zijn ouders of zo. Noem maar op en uh, dat, dat gaat zich alleen maar uitbreiden want de strijd tegen witwassen zal nooit eindigen met van nou we hebben we nou wel genoeg gedaan tegen witwassen of we zijn te ver doorgeschoten of nee, de volgende keer, dus net zoals met roken dat wordt alleen maar erger en dat betekent dat de banken steeds onwerkbaarder worden en dat drijft gewoon steeds meer men, mensen dood, noodgedwongen naar die crypto's toe Ja. ja, ja. en ik denk dat, dat Facebook en Google en de hele zooi, die drijven ook mensen richting, richting die uh, sociale media op, op uh, gedistribueerde sociale media. Zodat er gewoon niemand is die ze aan kan vallen. Want dat zie je nou ook bij, bij LibraCoin. Die, die krijgen gelijk weer een brief van het Amerikaanse congres... waarop uh, staat houden onmiddellijk met de ontwikkeling op. Want uh, wij vertrouwen het helemaal niet. En als, ze kunnen geen brief naar Bitcoin toeschrijven. Want er, er is geen centrum in Bitcoin die je kunt adresseren. Die, die hebben geen briefbus. Dus dat, dat is het hele... Ik denk dat dat nog een beetje door moet dringen hier, dringen hier en daar. Maar dat is natuurlijk de hele kracht ervan. Dus je moet een Uber hebben die gedistribueerd is. Je moet een Airbnb hebben die gedistribueerd is. Zodat ze niet kunnen aankomen met... Uh, uh, ja, we sommeren jullie dit en we verbieden jullie dat. En, uh, ja, want er is gewoon niemand om aan te schrijven. Precies, ja. Ja, ja maar ja... Aan je te schrijven ja, zeg ik dan netjes. Ik bedoel eigenlijk aan eet, te vallen. Want dat zit eet, er altijd eet, achter. Een aan brand, te vallen. Maar he, een brandweer. Uber brandweer. Mm -hmm. <laughs> ja, uh. Maar goed, ja, Josje had het net al genoemd. En jij ook, Peter. We hadden het over het witwassen. Hè. Dat willen ze nou hard aan gaan pakken. Dat is het bericht in ieder geval dat um, we het nu over hebben. Hoekstra en Grapper presenteren. Een nationale aanpak witwassen. En daarbij ja, aan gerelateerd. Dat is het uh, kabinet. Dat is een ja, het kabinet die gaat ook nog de contant geld. Uh, dat hoort er een beetje bij. Um, ja, hetzelfde, hetzelfde rapport ja. denk ik. Of hetzelfde. Dus dat je niet meer... Contant geld uh, vanaf 3000 euro is verboden. En ze willen ja. ook het 500 euro bejaard afschaffen. Dus als je dan met ja. 3000 euro betalen wil, ze ook dat je met een, een hele stapel moet aankomen. Ja. Nou, wordt het echt verboden of wordt het verplicht om re te registreren? Nee, er staat een verbod op betalingen met contant geld vanaf 3000 euro. Ja. Het is toch te gek geworden eigenlijk. Dan ben je dus ondernemer in Nederland en dan komt er iemand in je winkel en die zegt, oh dat is een leuk horloge, doe mij die maar. Ja, dat is dan 3050 euro en ik heb alleen uh, briefjes van 20. Nee, sorry <laughs> dat kan niet. Dat klopt natuurlijk ook, want 3050 euro kun je niet in briefjes van 20 afrekenen. <laughs> <laughs> alsnog... uh, ja, Je kan er wel 50 is doen, uh... Is, is, alsnog is eens de wettelijk, wettelijk betaalmiddel, en dan moet die man moet dus ook verplicht wisselgeld teruggeven, dat is ook een wet het is gewoon zo, als je dan 3060 betaalt, dan hoor je daar 10 euro wisselgeld op te krijgen ja, dat zal die nog wel hebben toch, en anders heeft hij het allemaal in uh, 20 nee, cent stukjes ja, dat is een wet, het dus, is toch gek voor woorden, dat je, dan begin je een horlogewinkel in Nederland, en dan zegt de Nederlandse wet of de Nederlandse kabinet ja, wacht even, we gaan nu als je alle, alle, alle, alle wegkopen, boven de 3000 euro... contant, worden verboden. Nou, daar gaat je handel. Nou, heeft hij extra reden om het allemaal onder de toonbank te doen, hè? Ja, precies. Je hoeft er ook geen... btw over te betalen. Ja. Ja, ja, dat, dat, uh, dat is natuurlijk... heel gevaarlijk, want dan krijg je... een of andere ambtenaar, die komt langs van de fiat... en die gaat dat proberen, en als ze dan... zegt, well, oké, okay, dan kunnen we wel regelen. Dan. Maar het is wel zo dat, naarmate die regels... allemaal draconischer en malotiger... en, en absurder worden... dat... Men steeds meer dat het respect voor de voor die wet ook steeds verder omlaag gaat, wat andere mensen nog hebben, wat ik niet heb, maar um, veel mensen hebben daar nog wel respect voor. En ik denk dat, uh, dat ja, als jij alles verbiedt en of verplicht maakt, dat op een gegeven moment mensen hun schouders ophalen en zeggen, nou ja, misschien uh, schiet mij maar lek, maar ik hou me nergens meer aan. En dat zie je ook wel eens dat de overheid bijvoorbeeld een wet die helemaal niet nageleefd wordt, dat ze die dan maar afschaffen, omdat ja. Het uh, staat zo lullig. Als er, als er één wet niet nageleefd wordt, waarom de andere dan wel? Ja. Nou, in Nederland, Peter? In Nederland? Ja, de, ik denk dat het geval is met, in Amerika, in ieder geval met marijuana. Dat was natuurlijk altijd verboden, maar het werd zo breed uh, gebruikt... dat ze nou maar zeggen, nee, laten we dat dan maar legaal maken. Het is nog niet helemaal legaal, maar het zit wel eind op weg. Omdat het anders zo stom staat. Uh, voor, uh, ja, ze komen er zo, zo ongeloofwaardig over. Ja, in Nederland je... heb je ook al wat gedoogd dingen, denk ik. Kunnen we eindelijk belasting hebben? Die wiet is die allemaal twee keer zo duur. Ja, nee, dat, uh, dat zit er misschien ook achter, maar ja, aan, aan, aan iets, het verbieden kunnen ze natuurlijk ook goed verdienen. Hè. De CIA en zo, die drijven natuurlijk allemaal op, op drugsgeld drukste van uh, ja, om de hoge prijzen, omdat het verboden is en uh, asset forfeiture de hele politiekracht die drijft daar eigenlijk op van uh, oh u heeft een hark uh, gekocht bij een uh, tuinman en dat is vast om wie te telen dus we nemen uw auto in beslag uh, dat soort uh, onzin uh, of u, u stort uw geld in, uh, in gestructureerde betaling dat is in Amerika dan zo dus als je boven de 10.000 dollar stort of opneemt dan is dat verdacht en dan moet de bank dat aangeven uh, als ze dan mensen doen van uh, een keer 6.000 en de volgende keer 5.000 dan is dat een gestructureerde betaling. En dat is ook wel gelijk verdacht. Dan ben je al een drugshandelaar dan kunnen ze het ook gelijk in beslag nemen, al dat geld. Nou ja, dan zie je ook al dat die banken dan steeds minder ja, bruikbaar worden of vertrouwd worden. En dat mensen daar ja, niet, niet hun geld meer naartoe gaan brengen, omdat je er toch gewoon gelijk afgepakt wordt. Ik denk dat het hier ook een beetje naartoe gaat. Want ze willen dan ook, uh, banken moeten een Europese toezichthouder krijgen, die onder meer nodig is om het criminelen moeilijker te maken ons financiële stelsel te gebruiken voor witwas. Dus ja, ja, dan krijg je een Europese die toezichthouder die, banken, die gaat kijken of je het niet in het buitenland ergens het geld opneemt. Of, uh, nou. Die banken die dus miljarden per uh, schikking betalen. om maar het geld van iedereen wit te mogen wassen. Nou ja, je kan je afvragen of ze dat van tevoren zo uit, uit hadden gerekend. Dat ze nou, die, dat ze... Ik denk, als jij uh, die bank bent, dat dat contract met een Mexicaans drugskartel een ander percentage heeft dan een heleboel anderen. Want anders dan ga je dat risico niet lopen. Dus ze pakken daar gegarandeerd een hele hoop geld extra. Omdat ze zeker weten waar het vandaan komt. Dus ik denk dat er gewoon in de kostprijs zit. Ja, ja maar die boetes zijn nou wel veel hoger dan ze ooit geweest zijn. Dus ik weet niet of ze dit hadden verdisconteerd. dat, ze, dat er zulke hoge boetes zouden... Ja, Oké, okay, dus vanaf nu wordt het nog duurder. Ja, ja dat, dat, uh, dat zou goed kunnen, ja. Maar dat is net zoiets met Facebook. Die worden ook dan een miljarden boete opgelegd voor hate speech en zo. En dan kun je zeggen: ah, ja ze verdienen toch genoeg geld. Dus uh, daar hebben ze allemaal ingecalculeerd. Maar ik denk dat ze wel degelijk allerlei, om die reden ook, allerlei dubieuze figuren in. Uh, tenminste, figuren die ze een boete kunnen opleveren. Omdat ze wel eens wat uh, alt-right posten of zo. Dat ze die er maar afkicken. Om gewoon het risico niet te hebben dat ze die boetes krijgen. Maar dat is een onbegonnen. Uh, spel natuurlijk. Want die, want die overheden die willen gewoon die boetes innen. Dus die gaan gewoon de regels zo vaak maken dat alles hate speech is. Want ze willen gewoon dat geld innen. Dus da daarom krijg je ook dat Facebook zich uh, ja, te gronden gericht wordt denk ik. Omdat ja, de overheid die zegt uh, ja, een heleboel vage regels. Als je iets slechts over een, uh, een transgender zegt dan, of zegt dat een man niet gelijk is aan een vrouw, dan, uh, dan is dat hate speech. en dan uh, moet Facebook een miljard boete betalen. Dan denkt Facebook, oh dan ga ik iedereen eraf gooien die een risico voor mij is. Dat ik een miljard kwijtraak. Maar dan gaat, moet dan de overheid denken van shit, daar gaat ons, uh, ons een miljard. Uh, we gaan de regels wat aanscherpen om het nog, uh, nog meer dingen tot hate speech te maken. En dan uh, moet Facebook nog meer mensen eraf gooien om die boetes te vermijden. Op een gegeven moment hebben ze iedereen eraf gegooid. En ja, tegen die tijd is er wel een redelijk alternatief denk dat gedestrueerd is. Heel veel van de bullshit komt wel van, allemaal vanuit de VN en zo. Hè? Dat... Uh... Ja de, ja, de Europese Unie Europe is ook heel druk bezig met, uh, met uh, grote IT boetes uitdelen. Want ja. ja, er zit gewoon veel geld. Dus uh, waar veel geld is, net zoals die, uh, die gast ook weer, die Sutton of zo. de vroegen ze waarom erover je banks, banken? Dus, ja, omdat daar het geld zit. dus ja Waarom gaat de EU de Facebook en Google beboeten? Omdat daar het geld zit. En ja. banken ook natuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, ze willen daar ook wel mee uh, een, een bepaalde richting op uh, dwingen. Ik bedoel, niet iedere hate speech wordt eraf gegooid. Het, het is wel vaak dingen die uh, in, in, tegen... Veel dingen worden als hate speech bestempeld die uh, tegen de agenda van de VN gaat, zeg maar. Nou, Laten werd er, was er afgelopen week een of andere journalist in elkaar geslagen. Een klein uh, Aziatisch uh, homo-journalistje. Uh, Waardoor uh, 50 uh, antifa-gasten... Ja. Uh, helemaal uh, in elkaar getimmerd. En uh, ja, die in het ziekenhuis opgenomen. En een, een brain hemorrhage. En uh, ja, uh, Huffington Post schrijft daar gewoon over. Nou, uh, ultra-rechts wilde gewicht, gevechten, wilde geweld. Nou, hier hebben ze het. Hè. Terwijl uh, aan de andere kant is het natuurlijk zo dat als Ibald uh, uh, een. Uh, zo Jesse Smollett die, die, die met een strop op zijn nek de politie ontvangt. Die de hele zaak zelf verzonnen heeft. Dat is de hele media een rap en roer over de, over de vreselijke hete, hete crime die er wel niet bezig is. En hier zegt Huffington Post gewoon van uh, nou, hij vroeg erom. En ja, dat, en dat, dat, dat zie je, daar zie je wel degelijk, degelijk een partijdigheid in. Je ziet een bepaalde kant beboet worden en, en eraf gegooid en andere kant niet. Maar ja, dat, het, het spaart, snijdt aan twee kanten. De EU kan en de VN, die kunnen en, hun, en de Amerikaanse overheid ook, en hun agenda bevorderen en geld ophalen. Ze, ze bestelen gewoon hun tegenstanders eigenlijk. Ja. Ja, via zo'n Facebook uh, uh, platform. Die, die laten ze dan het, werk af doen, uh, het vuile werk doen door iedereen eraf te smijten. Die, die vangen dan ook alle shit natuurlijk. Maar ja, het een sluit de ander niet uit. Ze halen geld op en ze, ze draaien hun tegenstander de nek op. En ze pakken het geld in feite bij die tegenstanders af ook. Want als jij een journalist bent die, die uh, op Google uh, uh, gemonetariseerd was. En geld ontving omdat je veel kijkers had en goede kwaliteit video's maakte. Ja. Uh, en uh, YouTube gooit je eraf. Uh, dan uh, dan uh, raken ze gelijk financieel hun tegenstanders ook ja, ja. ja. Mannen, mannen, ik ga er een eind aan breien. Okay. Ja. Het was een lange dag en ik, uh, ja, ik heb even genoeg. Oh, Oké, okay. dankjewel uh, Josje dat je er was. Ik heb genoeg opgenomen van dat. <laughs> ja. Uh, dankjewel. Uh. Ja, bedankt weer. Bedankt, volgende doe. keer weer. Uh. Oké, okay, doe. Houdoe. Ja, houdoe. Naar schatting wordt er uh, in Nederland naar schatting 16 miljoen euro wit gewassen. Dat is natuurlijk lastig omdat het niet officieel is dat er uh, wit gewassen wordt. En er uh, staat... Uh, Misdaad mag niet lonen. In Nederland niet, in Europa niet en wereldwijd niet. Door gezamenlijk inzet willen we de aanpak van witwassen naar een hoger niveau tillen. Dus we willen eigenlijk een soort algemeen kartel hebben. Zeg maar dat, je, dat uh, mensen die hun geld zelf willen uitgeven nergens meer naartoe kunnen. En de banken moeten in deze aanpak hun poortwachtersfunctie nog beter vervullen. Hm. En vanwege het grensoverschrijdende aspect van witwassen is de Europese taal toezichthouder nodig om het effect toezicht effectiever te maken. Hm. Oké, okay, ja. Ja, en over beroofd gesproken. Je wordt ook al beroofd op de fiets, hè? Ja, inderdaad. Ja. ja, Deze week ingegaan. Hm. Het gaat ja, niet dat over de, ik... dat je... rijdt zonder licht, hè? Het gaat over de appende fietser. Ja. Dus als jij... een telefoon in je hand hebt, dan... Uh, dan uh, ben, je, ben je... beboetbaar. Dan mogen ze je geld pakken. Ze, die wet hebben ze voor zichzelf gemaakt. Dat ze je geld mogen pakken als jij... Als jij je telefoon in je hand hebt. En dan zeggen ze bewustwording. Daar gaat het om. Vooral onder kinderen. Verspreid over het hele land deelt de politie direct volle boetes uit. En dat doen ze niet om direct een bak met geld op te halen. Nee, het gaat om bewustwording. Ja, de en nu gaat het al een stukje verder net als eerder op de dag bijvoorbeeld in het centrum van Utrecht wordt hier bewust al volop gecontroleerd op het nieuwe verbod. Projectleider Bart Lammers van de politie in Midden-Nederland legt uit dat het niet voor niets drie dure snelle speed pedelecs voor agenten zijn gehuurd om de komende meter, uh, weken rond te rijden in Utrecht. Dan gaat het helemaal over die fietsen het gaat ons niet om de boetes, maar om de bewustwording. Dus je moet, hij voelt al aan dat, dat mensen wel eens zouden kunnen denken dat het om de boetes gaat. Maar het gaat absoluut niet om de boetes. Ja, Oké, okay, we halen wel ook geld op, maar het gaat, vooral, uh, het gaat ons vooral om bewustwording van de kinderen. De kinderen, het gaat om de kinderen. Dat, is, dat doet er elke. elke Dick Cheney die, die gaat ergens een land bombarderen om de kinderen te redden van de evil dictator. Het gaat er altijd, net zoals in Irak, de baby's worden uit couveuses gegooid. Ze beginnen altijd over kinderen te zeiken. Als ze, ze weten gewoon dat de emoties dan volgen. Oh, als het om de kinderen gaat, nou dan is het goed hoor. Dan vindt iedereen het allemaal prima. Ja, we gaan uh, land volgooien met bomen. <laughs> Ja. Ja, de, ja, ik zeg dat dat ook gevaarlijk is en dat wil ik helemaal niet ontkennen hoor. dat een fiets met een mobiele telefoon gevaarlijk is dat, uh, net zoals autorijden met een mobiele telefoon gebruiken of, of, of je, je navigator bedienen, dat is ook uh, gevaarlijk ja, maar we en, moeten meer in je hand hebben stel je, hebt, uh, je, je zit op de fiets met alleen een trainingsbroek audit, en uh, ja, trainingsbroek zonder zakken en een t-shirtje aan en je hebt ja, je telefoon bij je, je sleutels en zo en die heb je in je ene hand dan ja, word je, je al de je bedoet, snel doen. Dan. Ja, ja, ja, ja. Ja, en ook als je je hand in je zak hebt en je drukt gewoon het volgende nummer of zo, volume wat hoger. Ja, wat is dat nou? Dat, dat lijkt weer onzin, natuurlijk. Maar, maar ook ja, het hele idee dat je, daar, dat, je, dat je daar geld voor moet betalen aan de staat en dat, dat je een beter mens gaat maken, dat is natuurlijk onzin. Ja. Um, maar een van de agenten noemt zijn tijdelijke snelle tweewieler een super wijs ding: <laughs> dat in de praktijk aantoont dat geen tweewieler meer ontkomt. Ach, jammer. Ze hebben een nieuwe fiets, die kan ik niet meer bijhouden. Constateert een jonge passant terecht. Lammerts hoort het lachend aan. Ha, ha, ha, ha. En zegt, legt uit dat het ook precies de bedoeling is. Ik hoop dat alle politieteams zo'n fiets krijgen. Je ziet de mensen verbaasd kijken vanwege de enorme snelheid. Een kilometer teller loopt na een paar verre trappen op tot 50 kilometer per uur. Dus je rijdt gewoon op met een fiets met 50 km per uur. Als, dus als er iets, dat niet gevaarlijk als, is. Ja, als er iets gevaarlijk is, dan is het wel een of andere... Argent die met 50 kilometer op een fiets voorbij komt scheuren, daar, daar gaat al nog uh, gewonden bij vallen, denk ik. Een of andere oud vrouwtje die, school, kijkt, he, voor, een die school, kijkt naar links en ja. dus die kijkt of een oud vrouwtje kijkt naar links en die ziet al een fiets in de verte Nou ja, nog een eind weg. poink <lacht> Dus uh, nou ja, het is. Uh, maar het gebruikelijke patroon volgt dit artikel... dat in de AD staat ook helemaal natuurlijk... de meeste bekeurders zeggen toch ook wel... begrip te hebben voor de actie in de boete. De enkeling die zegt ja. verrast te zijn door het verbod... heeft volgens de politie... naar nou, alle aandacht hier, hiervoor pech. Dus het is... Uh, het, is uh, het bekende verhaal... ze voeren een of andere graairegeling in... en dan gaan ze de mensen interviewen... en alle mensen hebben zo'n begrip. Ze hebben, ze hebben een heleboel mensen gevraagd... en ze zijn allemaal... allemaal ja, ze begrijpen het best wel hoor. Ja, ze vindt het natuurlijk wel vervelend... Maar, maar ze begrijpen best wel dat het nodig is. En dat is een beetje consensus te bouwen. Hè? Wat, wat die uh, Noam Chomsky ook noemde... de manufacturing of consent. Dus uh, ze gaan... Uh, ja, je gaat... Uh, het bouwen van consensus. Je gaat zeggen, kijk, dit is je rolmodel. Die zegt van, nou, het is vervelend... maar het is toch maar goed dat dat zo is. En dan moet jij daarin volgen. De bedoeling is dat je... Dat je je, dat je, je rolmodellen volgt. Ja, dat is natuurlijk al die mensen die, die geïnterviewd werden, liepen te schelden en te vloeken hierover. Die hebben natuurlijk niet uh, ja, uitgeëdit. <laughs> al ja. ja, uh, er wordt eruit geëdit, ja. Er we nog meer gegraaid, hè. Um, even kijken hoor. Oh ja, energielabel. Hoppakee, ook een fikse boete. Ja, dat, dat is ook zo. glijdende schaal bij de overheid. We voeren een energielabel in en dan eerst is het uh, een voorwaardelijke geldstraf. Als je een, je woning verkocht en je had geen geldig energielabel beschikbaar. En uh, die boete verviel dan als je, als je alsnog de, uh, het energielabel registreerde. Maar dat is voorbij die tijd. En nu gelijk 170 euro betalen voor particulieren en 340 voor organisaties. Mm. Dus uh, ja... Dat is uh, het bekende traject. voor zich te beginnen en dan. Uh, en het energielabel, ja, het slaat ook helemaal nergens op. Er uh, wordt laatst ook nog iemand die had zo'n. die had een bepaald energielabel. Maar je kan gewoon inzien wat er allemaal dan. wat de regeltjes zijn. Ze Oh, als ik mijn boiler eruit knal. dan ben ik energielabel A. <laughs> dat is dan. Dat. Uh, ja, yeah. uh, het is net zoiets met auto's. Hè. Het, is, uh, je, je, het is weer niet te vergelijken. Dus die hele grote auto die heeft dan een goed energielabel. En een hele, hele kleine die heeft dan een heel uh, slechte energielabel. Maar dat is dan weer in zijn categorie. Zeg maar, in de categorie SUV's is dit een uh, hele zuiniger Maar hij gebruikt nog steeds veel meer dan een andere auto. Maar als SUV is die heel zuinig. En dat is bij je huis ook zo. Kan je... Uh, een klepper van huis hebben... maar heeft toch energie label A... omdat er een zonnepaneeltje op het dak ligt of zo. Ja, goed, gaan we gaan naar het volgende bericht toe... storm van uh, kritiek op Groningse politie... wegen SOA-tweet. Ja, ja... het is ook wel ongelooflijk. Het zijn toch een stelletje sadisten... ook de die politie... dat... dat ja. net zoals het net in het artikel... al die mannen lachen... Ha, ha, ha, dat is precies de bedoeling... dat ze nooit meer kunnen ontkomen... Waar hier het Flex Team Groningen stuurt de volgende tweet uit. De eerste fietser bekeurd voor het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het fietsen. Naast dat ze een slechte uitslag kreeg van de arts over haar SOA-test. Dat bedoelt over haar SOA-test, denk ik. DER is niet een Nederlands woord. Kreeg ze slecht nieuws van ons, namelijk een bekeuring van 95 euro. Let op, vanaf maandag wordt er bekeurd. Op de, uh, hashtag op de bon. En uh, ja, dan gaan ze gewoon even... Uh, over iemand zijn medische, medische ellende op straat gooien. Ja. En er staat er ook oh, die, een Die, naam had, die, had een, die, die kreeg een, dus een tweetje van, uh, van het ziekenhuis dat de uitslag was. Dus die kijkt terwijl ze aan het fietsen was. Ja. Dus hij akkert, aha, erbij. Ja, het is ook wel lekker dat je dat het. Uh, dat, je, dat ze dat dan gewoon even voor een SOA-test. Uh, ja, en het leverde ook een storm van kritiek op. Dus mensen hebben nog wel, nog wel door dat dit smakeloos is. Ja. En, ze, en het is echt waar, trouwens. Ze ontving slecht nieuws over een SOA-test en kreeg, omdat ze dat bericht al fietsend las, een boekte voor fietsen met een smartphone in hand. Dus je hebt gelijk, zo gebeurde het echt. Ja, ja, ja, ja. Ik had wel een beetje een idee erbij hoe het ongeveer gegaan zou zijn. Zeg iemand, ja. pardon, maar dit kan echt niet. Er is ook nog iets van privacy. Waar is het fatsoen gebleven? Dit soort zaken ook niet gedeeld te worden. De, de boete is al binnen, dat lijkt me voldoende. Mm -hmm. Nou, het is de voor mij de al de... te veel eigenlijk. Ja, ja deze persoon die vindt het natuurlijk nog heel belangrijk... dat, uh, dat zijn heersers voldoende geld ophalen. Ja, ja zelfs vind ik... Nou ja, dat, dat zeg ik wel iedere keer... dat zou een kwestie van de, van de verzekeraar moeten zijn, weet je wel. So. Ja, normaal zou het zijn van... Uh, de verzekeraar die zegt: je, krijgt, je moet een bepaalde premie betalen voor, voor een bepaald rijgedrag. En uh, als wij zien dat jij uh, op, de, op de fiets zit, uh, je mobiele telefoon vasthoudt en niet op het verkeer let, dan gaat je premie omhoog. En uh, ja. ja, dan is dat de boete. Maar dat is, dat, dan zijn ze niet Je kan ook je verzekering opzeggen dan en proberen een betere verzekering te vinden. Maar ja, dan uh, heb je natuurlijk hetzelfde probleem bij de volgende verzekeraar. Want iedereen die zal daar. En dan krijg je ook de correcte prijs. Die het risico dus afhankelijk van hoe groot dat risico is. Want dat gebeurt natuurlijk wel eens. Dat er iemand met een mobiele telefoon zo onder een auto rijdt. Uh, maar daar zit dat, dat, dat is een bepaald percentage van de tijd dat dat misgaat. En daar zit dus een bepaald risico aan. En zo'n verzekeraar die heeft er baat bij om dat correct vast te stellen. Als ze dat overdrijven en zo gaan... Een miljoen premie eisen als je met de telefoon in je fiets... dan zijn ze al hun klanten kwijt... want dan komt er een andere verzekeraar die zegt... nou bij mij en ons hoef je maar 30 euro per maand extra te betalen... Eh, als je dat doet. En dan zijn ze al hun klanten kwijt. Dus het is, en, en degene die te weinig rekent... die is ook voor zijn geld kwijt... omdat die schade heeft die hoger is dan de premie die hij ophaalt. Dus ja. de markt zou ervoor zorgen dat het, dat het de correcte prijs aangehangen wordt. Ja. Nou, ja, ik het laatst nog met uh, de, laat ik zeg, de overheersten. <laughs> Mensen die uh, in het systeem geloven. Dan had ik het erover uh, dat dit zo, zo in was gegaan. En ik, zei, ik, ik noemde mij mee van ja, het zou eigenlijk een kwestie van de zekerheid moeten zijn. Maar die, die kunnen dan niet meer denken buiten de wet om. Hè? Van uh, die wetten zijn er nu eenmaal, dus dat, dat moet. Ik zeg ja, nee, het zou eigenlijk een kwestie van de zekerheid moeten zijn. Als jij op straat ligt te creperen omdat je aangereden bent omdat je staat uh, de app op de fiets. Ja, nou, de verzekeraar die kan uh, in inzage krijgen in jouw in inzage eisen in jouw telefoongegevens om dan te kunnen zeggen van, nou ja, goed, uh, joh, je hebt die niet aan onze regels gehouden. Of, uh, ja, dat kan ook, ja. Mm -hmm. dat pleit je dan vrij, zeg maar. als je als je ja, nee, ook je had, niet verkeurs te gaan sturen. Ja, ja. Dus, uh, maar ja, dat is, snappen ze dan niet, weet je wel? Dat dat ook kan, dat alternatief. Het is toch allemaal nee, van. Nee, maar als, ja, je dat lang, als je dat lang genoeg hebt, iets, als je lang genoeg wegen ja. van de overheid hebt, dan kunnen mensen niet meer begrijpen hoe het in helemaal dan mogelijk zou zijn om wegen of gezondheidszorg te hebben uh, zonder overheid. Dan ja, ze ja. Gewoon, ja, en dat was in Oost-Duitsland ook zo. De overheid maakte tientallen jaren de schoenen. Ze konden gewoon niet bedenken van ja, maar wie maakt er dan de schoenen als er geen overheid meer hebben. Of als we ja. een vrije markt hebben. Dat kon ze gewoon niet bedenken dat dat. En ik denk overigens dat op de, met auto's. dat het niet zozeer zal gaan via een verzekeringspremies. Dat zou ook nogal kunnen. Maar de wegeigenaar kan natuurlijk ook. Uh, een wegeigenaar heeft gebaat. Een private wegeigenaar heeft gebaat bij doorstroming. Want als, als het niet doorstroomt, het verkeer. dan, uh, dan verliest hij geld. Want het, uh, ja, het is gewoon elke auto die er over zijn weg heen gaat. Die, daar verdient hij aan. En uh, als je dan. ...een ongeluk krijgt... ...en de hele zaak is afgesloten voor twee uur... ...en mensen zijn er heel erg ontevreden... ...dan verliest, verliest hij daar een hoop geld aan... ...dus hij zal er ook gebaat bij zijn... ...a, bij een hele snelle ruiming... ...dus hij zet er gewoon een, een, een kraanwagen ...langs de kant van weg om, om heel erg snel... ...een ongeluk uh, de weg te helpen... ...maar ook... Ook bij preventie. Alleen dit verschilt natuurlijk ja. bij, een, bij een private weg-eigenaar in plaats van een, een dief uh, die de weg-eigenaar is zoals nu. Je hebt nog steeds een weg-eigenaar. Nu heb je, is de staat de eigenaar Dan is de private partij. En het verschil daartussen is dat de een heeft het gestolen en is dus een immoreel persoon. En de ander heeft het verkregen door vrijwillig uitwisselen van uh, binnenhalen van kapitaal, vrijwillig ophalen van uh, uh, aannemen van werknemers en uh, werven van klanten vrijwillig. Dus die zijn gebaat om iedereen tevreden te houden en zijn dan een beter persoon. Die gaan niet hun hele weg volzetten met flitspalen om zoveel mogelijk geld uit te trekken, omdat er toch geen alternatief is. Dat kunnen ze niet maken, een private nee. weg-eigenaar, omdat de concurrentie ze dan van de weg rijdt. Net zoals Albert Heijn kan zijn gangpaden ook niet volzetten met flitspalen. Dat als jij te hard met je karretje er doorheen rijdt, dat je dan een boete krijgt. Omdat je dan naar de Jumbo gaat. Dus, ja. uh, maar ze zijn ook bij gebaat dat het niet een enorme chaos wordt. Dus ze moeten wel enigszins de regels houden. Maar het zijn hele relaxte regels. Ja. ja. En zo'n wegreigenaar zou ook misschien een hele Blasfitspalen overal wegrestaurants neerzetten natuurlijk hè? Ja, dat je een aangename rustpauze hebt. Ja, ja. Ik heb wel ja wel dat is natuurlijk, een... natuurlijk ook zo. Dat het hele rare effect dat er monopolies worden uitgedeeld over benzinestations. Van nou, er mogen, mogen drie benzinestations langs de A12 gezet worden. En ga maar bieden. En dan wordt er enorm opgeboden. Okay. Uh, en dan krijg je een. een een plaats waar heel veel verkeer langskomt, waar normaal de benzine lager zou zijn, omdat ze een enorme schaalvoordeel hebben, maar dan is het lager in prijs. Maar dan is het nu hoger in prijs, omdat ze een enorm bedrag aan de overheid moeten betalen voor de licentie voor die, voor die, voor die plaats uh, die, die daar bezet is. Terwijl normaal zou dat natuurlijk gewoon, als de prijs te hoog is, dan zet er iemand een benzinesion naast en die, uh, die gaat daaronder zitten in prijs en die... Gaat dan alle klanten op weg pikken. Maar dat kan je nu niet hebben, omdat de overheid bepaalt dat er, die, ver, die verliest een aantal licenties. Die ver, ja. Ja, verkoopt een aantal licenties. Dus dan krijg je een hele kunstmatige krappe markt. Ja. ja, maar we hebben ook nog fre uh, met taal van uh, de Nederlandse bank, uh, namelijk de president van de Nederlandse bank, en dat is uh, Klaas Knot. Die uh, had een ander te zeggen. Uh, maak woningbezit uh, minder aantrekkelijk. Ja, tot nu toe uh. was het altijd het verhaal dat uh, de overheid graag wilde dat de woningbezit aantrekkelijk werd gemaakt. Ik had al het idee dat daar een beetje achter zat dat ze, ja, ze willen graag hebben dat mensen hier uh, vastgenageld zitten aan hun plantage. Die In ieder geval het ja. gevoel hebben dat ze met een flinke hypotheek en een woning vastzitten en niet uh, makkelijk weg kunnen. Mm -hmm. En de, de, ja. Dat geeft een bepaalde binding. Dat hebben ze liever dan, dan uh, slaven die makkelijk weg kunnen rennen. Maar daar is die, hij is uh, Klaas Not van de Nederlandse Bank, die zegt tijdens een speech in Litouwen: van, uh, Ja, het moet minder aantrekkelijk gemaakt worden. Want de huidige betalingssystemen, belastingssystemen, verkiezen uh, hogere schulden of investeringen in huizen boven andere investeringen. En dat is natuurlijk zo, dat als jij. Uh, ja, dat zeggen ze het belastingssysteem. Het is natuurlijk ook inflatie. Mensen gaan door inflatie gaan ze steeds meer schulden aannemen. En dat hoor je, dat is niet alleen bij huizenbezitters, maar dat is ook bij uh, de, uh, CEO's van grote bedrijven die gaan ook bakken met geld lenen om eigen aandelen in te kopen. Omdat uh, ja, het geld lenen kost toch geen bal. En als je die aandelen mogen koopt, dan gaat iedereen zijn bonus omhoog. Dan lopen er allemaal hele blije werknemers om je heen. Die allemaal uh, en, en investeerders enzovoort. Dus uh, ja, het, die, die inflatie van de, van de Nederlandse bank, eigenlijk van de ECB nou, maar vroeger van de Nederlandse bank, die zorgen dat mensen gaan bepaalde investeringen gaan doen en bepaalde tactieken gaan volgen. En daar zegt hij, ja, dat is, dat is eigenlijk heel schadelijk, want uh, dan gaan ze in huizen dingen steken in plaats van andere investeringen. En de imp impact op de volatiele huizenmarkt, op de financiële en de macro-economische stabiliteit is daardoor behoorlijk, want... Wat er nou natuurlijk gebeurde. Die banken zitten allemaal vol met hypotheken. En in 2009 schrokken ze weer een hoedje. Omdat huizenprijs 25% omlaag ging. En dan stonden die uh, hypotheken eigenlijk onder water. En uh, nou ja, dat komt ook omdat je kon, kon lenen van 110% van de woningwaarde. En dat is nou verlaagd naar 100%. Maar ja, het is nog vrij hoog vergeleken. In de meeste landen zijn 80%. Maar ja, ik zeg dan, nou, hij moet eigenlijk niet zeuren die, die een woningmarkt wordt zo instabiel door het monetaire beleid, dat die dat uit de centrale banken komt. En dan zegt hij van ja, uh, uh, mensen die gaan te veel in het huis uh, speculeren en dan wordt het te instabiel. Ja, als je dat gaat ontmoedigen, dan gaan ze weer ergens anders in speculeren. Want ze, speculeren gaan ze natuurlijk, omdat, omdat de centrale banken heel veel geld drukken en die rente daarmee naar nul heel negatief zelfs manoeuvreren. En dan gaan mensen die gaan zeggen. Oh jee, ik moet mijn pensioen toch ergens opbouwen. Dan koop ik maar kunst. Dan koop ik maar. Ja, dan kopen ze alles wat los en vast zit. En het liefst nog met geleend geld ook. Want ze weten in de toekomst dat het geld waarschijnlijk toch niks meer waard. Je koopt nou gewoon een, een wijntje in een café voor 5 euro. Dan heb je gewoon een, een Chardonnay wijntje. En uh, dat is uh, in ongerekende gulders um, elf gulden. Elf gulden ja. voor een wijntje. Daar uh, koop je er uh, een fles van. Ja, <laughs> twee flessen. Dus dat is. Uh, het is zo aan de haal gegaan... dat mensen weten, want op de lange termijn... ja er zitten misschien wat uh, bultjes in... en dalen en, en bergen... maar over de lange termijn wordt het geld niks meer waard. Dus ik moet gewoon zwaar aan de schulden zitten... en daar assets verkopen. Maar ja, als je nou, als je nou aandelen koopt... dan krijg je ook bijna niks meer voor. Dus dan, ja dan koop, ik, dan koop je maar een huis. Uh, een groot huis of een duur huis. En dan gaan die huizenprijzen weer omhoog. Dus uh, ja, het, het, is, het is allemaal... gevolg van zijn eigen handelen. En dan... Proberen ze ja, daar weer een oplossing voor te vinden. Door nog meer dwang erop te plaatsen. En nu, nu te zeggen van. Uh, nou, hij zegt dan nog niet. Hij wil het ontmoedigen. Misschien komt dat in de toekomst ook nog wel. Maar in plaats van huizen te stimuleren. Wil Knop dat overheden woningbezit neutraal gaan benaderen. Maar hij loopt eigenlijk door de overheid te vertellen. Wat ze moeten doen. <lacht> ja. Ik dacht al dat de centrale bank onafhankelijk was. Maar <lacht> uh, uh, uh, uh, uh. er geldt maar één kant op. De overheid mag de, mag de centrale bank niet vertellen. Wat ze mogen doen. Maar andersom wel. Uh. Wat is de, nou eigenlijk heeft de Nederlandse bank ook eigenlijk helemaal geen functie meer eigenlijk het is toch, het is toch eigenlijk allemaal ECB wat zijn ja. nou eigenlijk, het soort lokaal uh, filiaal van de ECB uh. ja, maar ja wat wat is, hebben ze, moeten ze ook af en toe van dat commentaar geven ze zijn een beetje commentators aan de zijlijn dus uh, ja, hij, ze, hij is niet de eerste keer dat hij zich uitspreekt tegen maatregelen die eigen woning zitten stimuleren zo spreekt hij zich regelmatig uit tegen die hypotheekrente aftrek en de zogenaamde zogeheten loan to value limit dus uh, de hoeveelheid Lening die je mag opnemen op een huis. Maar ja, dat, uh, ja dat is, hij zit een beetje aan de, vanaf de zijlijn mee te, te schreeuwen. Omdat, omdat hij inderdaad niks anders te doen, heeft, te doen heeft. Ja, ze zitten daar de hele dag een beetje te <laughs> patience op de computer. De te komen draaien. Ja. <laughs> maar ze kunnen natuurlijk die, die, die loan to value kunnen ze niet omlaag brengen. Want als, je, als de banken gaan zeggen, nou, je mag nou maar 80% hypotheek hebben van je woning. Dan, zit daar, dan zakt die woningmarkt gelijk in. dat betekent dat mensen gewoon minder geld kunnen neertellen voor hun woning. En dan zakt die woningmarkt in. En dan staan al die bestaande hypotheken onder water. En dan, ja, dan, zit je, dan zijn alle spaarsaldo's weer in gevaar. En dan staan die banken, die hebben een negatieve balans. Dus ja, dat proberen ze heel langzaam te doen. Maar ja, dat is net zoiets als heel langzaam het uh, quantitative easing terugdraaien. Dus wat, wat ze al die centrale banken gedaan hebben. Is een heleboel geld drukken. En daar allerlei assets van kopen. Zoals uh, hypotheken en staatsleningen. En uh, alles nog wat. Met, het, met de opmerking van. Nou ja dit is tijdelijk een tijdelijke maatregel. Uiteindelijk. Omdat het nou crisis is. Maar uiteindelijk. Dan gaan we al die gekotste, uitgekotste rotstooi die we gekocht hebben met ons drukpersgeld. Die gaan wij weer als de markt weer tot zijn zinnen is gekomen. En er weer goed geld voor neerlegt. Dan gaan we dat weer verkopen. Dan halen we het geld weer binnen en dan vernietigen we het geld weer. En dan is het alsof het er nooit geweest is. Dan was het was alleen even tijdelijk om, om de crisis uh, te verhelpen. Eigenlijk, eigenlijk dumpte iedereen zijn, uh, zijn uh, aandelen in de in de crisis, de centrale bank kocht die even op. En uh, als we weer tot rust zijn gekomen, dan zetten ze die weer terug in de markt. En wat je ziet nou, is dat de Amerikaanse centrale bank heeft het al gezegd. van Nou ja, uh, we hebben het een klein beetje teruggeschroefd. Alles begint gelijk weer op zijn grondvesten te trillen. Dus we gaan daar uh, maar weer mee ophouden. En deze ECB maar, is helemaal eigenlijk niet van de grond gekomen met dit proces We moeten toch ook nog die rotzooi terug gaan verkopen. Wie wil die rotzooi kopen dan? Ja, dat is inderdaad het probleem. Ja, ja, dus, ja Daar nou, nou zitten ze mee. Ze hebben een hele hoop geld gedrukt, hebben ze een hele hoop rotzooi meegekocht. En daar nou willen ze die rotzooi weer in. Ik heb zeker van de DSB. Wie wil ze hebben? Wil ze? Ja, niemand. <laughs> dus nou houden ze ze maar. Dat, daar komt het uiteindelijk op neer, ook wat de Amerikaanse ja. overheid uh, heeft. Dan houden ze het maar. En, en de Amerikaanse de Centrale Bank heeft zelf gezegd dat ze nog meer rotzooi gaan kopen waarschijnlijk in de toekomst. <laughs> Oké, okay, er wordt een grote rommelmarkt daarbij. Uh. Ja. Oei, oei. Ja, om ja. de prijzen prijs omhoog te houden. En dat deden in de jaren dertig ook al. In de crisisjaren. Uh, de grote depressie. En dan kochten ze bijvoorbeeld landbouwgoederen op. Om de prijzen omhoog te houden. Want het, door de depressie gingen al die prijzen omlaag. En er waren een aantal prijzen waar ze dan wilden dat die omhoog bleven. En dat waren de prijzen van de arbeid. Dus loon en de prijs van landbouwgoederen. Want de landbouw die hield ook een heleboel arbeiders aan de slag. Mm -hmm. Dus ze dus gingen ze gingen ze bijvoorbeeld katoen opkopen en vernietigen. En ze, gingen varkens, ze hebben 6 miljoen varkens opgehaald en vernietigd. En katoen en varkens en nog, nog wat dingen. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden... dat er mensen honger lijden en, in de, en geen kleren hebben... en dat de overheid geld drukt... dat hun, hun kleding en hun eten opkoopt en vernietigt. En dat dat, dat, dat de bedoeling is om de economie te stimuleren. Ja. En dat is eigenlijk nu hetzelfde ook weer. Ze, verkopen, ze kopen eigenlijk rommel, rommelhypotheken op... En uh, daarmee houden ze eigenlijk huizen duur voor mensen die ze nog een huis zouden willen kopen. Ja, ja en dan de, het raar is dan elke keer als er crisis is gaan ze weer kijken naar uh, ja, hoe de Roosevelt dat ook alweer. Want dat, die had het toch wel zo <lacht> geniaal opgelost. Ja, die begon een <lacht> nou, uh, oorlog op een gegeven moment. <lacht> uh, uh, ja, dat is toch dat zie je ook, dat protectionisme was natuurlijk ook heel erg in de jaren dertig. Dus een aantal... Ik kwam ook laatst een econoom van de Rabobank en die zei, ja, er zijn ontzettend veel parallellen met de jaren dertig. Ook, ook de strijd tussen communisten en fascisten, dat had je natuurlijk ook heel erg in, um, in de jaren dertig. En wat, wat, me, wat ik laatst ook hoorde, was ook heel die, uh, ja, die uh, seksuele um, ja, uh, moraal, dat was ook... In de jaren Duitsland had je ook zo'n zo beweging voor hele, ja, vrij losbandige seksuele moraal. En uh, <coughs> dat werd uiteindelijk toen die fascisten daar wonnen, die, die uh, hebben dat allemaal de nek omgedraaid. En die waren dat helemaal zat. En ja, je hebt natuurlijk ook allerlei, uh, ja, gay pride uh, maand, nou zelfs in Amerika. Een hele maand lang gay pride. En um, ja, wat je ook nog een overeenkomst is, dat is de, de com comedy. In Duitsland was er destijds ook een enorme aanval op komieken. Je kon eigenlijk niks meer zeggen omdat het uh, allemaal te gevoelig lag. En dat, dat zie veel je van nou, De komieken waren er toch ook nog eens Joods? Uh, ja, ja dat, dat ze ook meegespeeld hebben. Maar je, je ziet Want dat du nu. Duitsers ook weer. hebben geen humor, hè? Ik bedoel, Duitsers <laughs> hebben geen humor. Dus dan moeten ze het van ja. de Joden hebben, natuurlijk. Ze kunnen ja, ze geen grappen <laughs> maken. <laughs> Onze grapmaker Johan. <laughs> maar. Je ziet dat nou in Amerika ook dat bijvoorbeeld Seinfeld en, uh, en hoe heet die ook weer andere, die, uh, die zwarte, niet Dave Chappelle, maar... Uh, oh, je hebt er heel veel nou ja, die, uh, die zeiden ook van, uh, ja, wij gaan niet meer naar, naar colleges toe om daar te, om daar voor uh, ja, voorstellingen te geven. Want uh, ja, het is allemaal zo gevoelig, ik kan nergens meer grap over maken. Dus dat, uh, ja, toch wel even van te kijken. Dat er, dat er eigenlijk zoveel parallellen zijn met de jaren 30. Ja. Dus er komt weer een uh, wereldoorlog aan. Een ja, dat, dat lijkt me dan weer heel lastig voor, uh, voor ze om, om uh, dat dit keer uh, nog een keer te, uh, ja, voor elkaar te krijgen. De stakes zijn veel higher, hoger en het zit ook veel, veel beter geïntegreerd allemaal wereldwijd. Dus het wordt toch heel moeilijk. Uh, omdat je ziet nou bijvoorbeeld Apple, die is helemaal in China inge, ingebakken. Met de productie. En ja, dat gaan ze nou ook wel verplaatsen dan. Maar. Ja, maar dat is toch dat geen dat het... probleem? Want de, in, de, in de jaren dertig zat uh, Ford en, en Standard Oil en Goodyear en noem maar op. Die zaten toch ook allemaal in Nazi-Duitsland uh, <laughs> met hun fabrieken. Ja, tot op zekere zin was het ook wel was het ook wereldwijd wel geïntegreerd. En daarom kreeg je ook die tarieven ja. en die handelsoorlogen en zo. Er was natuurlijk al veel handel, maar niet. Niet tot op de manier waarop het nu zo is. Als je kijkt wat er in een mobiele telefoon gaat... alleen al om één chipie te maken... waar ik dan in thuis ben. Dan moet er één chipie... dat wordt ontwikkeld in, in vijf landen. Dan wordt het uh, met software... die ook weer ontwikkeld is in tien landen. Dan wordt het gestuurd naar, uh, naar Taiwan... waar het gefabriceerd wordt. Maar dan wordt het weer verpakt in Korea... en dan wordt het getest in, uh, in Maleisië. Uh, en, voor, en dan heb je één chippy voor een telefoon, hè? En ja. uh, die zit helemaal vol met chippies. Dus uh, ja, hoe je is een telefoon. Die, die supply chain is gewoon heel ingewikkeld geworden wereldwijd. En, en dat zie je ook. En Trump zegt weer, oh, ik ga tarieven daarop opleggen. En dan gaat hij, gaat hij ze ontmoeten, G20. Nou, oké, okay, dan gaan we dan. Huawei mag toch alweer chips kopen van ons. Uh, maar nu gaan we Europa tarieven opleggen. Dus dit, uh, je gaat. Hij gaat proberen er tarieven op te leggen. En dan wordt hij gelijk teruggefloten. Omdat, ja, omdat het enorme schade berokkent. En hij wil graag een, een hoge aandelenmarkt hebben. Dat gaat niet lukken als je zo als een olifant in de porseleinkast rondgaat. En dan, dan gaat hij maar weer ergens anders zijn pijlen oprichten. En dan maar weer ergens anders. En nou wil hij dan de munt gaan devalueren. En ja, er, er komt gewoon geen einde aan. Eigenlijk staat hij overal overal uh, klem. <laughs> dus dat betreft wel interessant. Uh, en dat, ik denk dat het met een oorlog ook... Kijk, die, die oorlogen zijn allemaal met die... Ach, landjes geweest. Hè? Maar nooit met serieuze landen. En, en Iran is eigenlijk zo'n land... Nou, dat is wel, begint wel serieus te worden. Dat is niet iets wat ze onder de voet lopen... zoals Libië. Mm -hmm. Dus ik ben benieuwd of, ze, of dat doorgaat... die oorlogen. Maar kijk, je zegt net al, kijk, die, die, zo iemand dat streumt, die loopt dan alles te roepen en te schreeuwen, wordt steeds weer teruggefloten. Maar er komt, uh, je gaat er dan misschien vanuit van dat hij dat dan op uiteindelijk uh, steeds weer tot zijn zinnen komt. Maar het kan ook zo zijn dat het op een gegeven moment bij hem tot een kookpunt komt en dan is hij het helemaal zat en dan roept hij gewoon war. <laughs> ja, ik denk het niet. Het is niet zo'n ontzettende warfanaat volgens mij. Maar, nee, maar ja, die hebben natuurlijk ook nou een Noord-Korea. De militaire, uh, militaire industrie Die wil uiteindelijk toch wel uh, dat er ergens geknokt gaat worden, weet je wel. Ja, dat weet hij wel. Maar Die Bolton en die Pompeii, wat een enorme warmongers zijn. En, ja. uh, maar nou gaat hij naar Noord-Korea toe. En wie is er niet bij? Bolton. En wie is er wel bij? Uh, die uh, Tucker Carlson van. Uh, van Fox News. En dat is iemand die heel erg anti-oorlog is. Okay. En uh, dat is toch alweer opvallend denk ik dan. Ja. Dus ik ik heb ook, ja, ik weet, ik weet niet hoe dit gaat. Maar ik denk dat, ja, het, dat op het op een gegeven, gegeven moment is. Bolton en Pompeii, you're fired. Dat het ook zo weer zo'n verhaal wordt. Hè. Ja, want is, want die, dus die, geen, ge die geen... koep in Venezuela is ook al mislukt. Hè? Dat ik in Venezuela gingen ze dus ook een koep, uh, koep plegen. Ja, dat is ook uh, dead end. Op een gegeven moment zegt hij, uh, jongens, jullie zijn een failure, weg ermee. En ja. Ja, hij moet het zich wel kunnen voorloven ook. Ja, maar goed, kijk, in, in de noord korea valt toch verder geen fuck te halen. Is een leuke goedkope sluifervarm voor Foxconn-fabrieken misschien. Maar uh, yeah. <laughs> ja. Maar, maar de, rest, nee, de, de, vrouw de vrouw is toch geen olie vrouw. daar? De, hè? Nee, nee de, ja. niet dat ik weet, nee. Maar uh, ja, het is wel uranium, geloof ik. Ja, uh. Nee, je dat ja. er altijd niks te halen. Maar de, ja, ik denk in Libië... Ja, er misschien wat olie te halen. Ik weet niet wie wat... Uh... Ja, gedacht, je wil op een gouden moment, hè? Maar ja, dat is waar, Ja, ja. ja ik... Uh, ik, uh, ik weet het niet. Het uh, is natuurlijk... Ik denk niet dat ze per se iets nodig hebben... om wat te halen, om een oorlog te... Um, ze, een oorlog is vooral nodig... om de eigen onderdanen geld uit de zak te kloppen. Hè? Eerst een vijandbeeld ja. opbouwen... en dan kan je... Ja, Die moeten we wat aan doen. Boko Haram. Bring back our girls. En dan, nou, dan uh, ga je daar uh, je leger op afsturen. En alles verrot maken en weer wederopbouwen, maar allemaal op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler. Uh -uh. En voor een gedeelte over de, over de wereldbelastingbetaler via de dollarreservemunt. En ja, dat, dat is het grote doel. Want als je kijkt naar ook Irak, oorlog en Afghanistan, daar hebben ze geloof ik uh, 6 biljoen dollar aan uitgegeven. Nou. Maar ...als je kijkt hoeveel olie daaruit kan halen... ...of uitgehaald hebt... ...dan kan je voor die 6 miljoen dollar... Dat je ...bij wijze van spreken uh, olijfolie kunnen kopen... ...eerste persing. <laughs> ja, ja. Dus het is, het is eigenlijk... ...als je gewoon kijkt van... nou, er gaat zoveel geld in... ...en er komt zoveel olie terug... Is het niet een, ...kan het niet een oorlog zijn voor olie. Het, het hele punt is dat ze gaan naar Irak toe... ...en dan bestellen ze een heleboel... Uh, ...trucks van uh, Ford... ...en uh, als die dan aankomen... En de, ...en de luchtfilters zitten vol... ...dan steken ze in de fik... ...en dan gooien ze weg... ...en dan bestellen ze weer nieuwe... En de computers komen binnen en die hebben een verkeerde virus En dan steken ze in de fik en bestellen ze weer nieuwe. Dus al die bedrijven zijn heel blij met het Pentagon als contractor. Omdat ze die hele berg spullen kunnen leveren op kosten van de belastingbetaler. Dus uh, ja, ja da, dat, dat is de big business daarin. Ja, olie is er een onderdeel van. Maar... Ja, ja maar dan hebben we nog Tim Frans. Hè? Die is er niet geworden. Nee. Ik denk dat iedereen, nou iedereen, veel mensen zullen het op opgegokt hebben. Want men was zo zeker ervan. De, in de wandelgangen grondsteed hij timmerman, timmerman. Hm. En uiteindelijk kwam het er niet van. <laughs> dus wat is gewoon, uiteindelijk vrouw, kwam het er maar... niet van. <laughs> trouwens was er ene kom ja, het is vrouwen worden, inderdaad. Uh, het is ook zo dat de, de EU hadden. Uh, uh, even trouwens die zwarte comité, dat was Chris Rock, die niet meer wil optreden oh, voor. Uh... Yeah, Chris Rock, ja. Yeah. Maar die, uh, de EU had een had als doelstelling ook, want het was natuurlijk de kritiek dat het allemaal oude witte mannen waren die de die baas waren in de EU. En dat uh, nou, er moesten meer vrouwen, zwarte, um, enzovoort, bij. En uh, dat geeft natuurlijk uh, Timmerman een, uh, Timmermans gelijk al een nadeel. <laughs> hetzelfde nadeel waar volgens mij Bernie Sanders ook mee zit. Dat is ook zo. Dat is een oude socialist. Die uh, ja, hij is sowieso al niet helemaal met de tijd mee kan. Niet dat socialisme het probleem is, maar, maar meer omdat hij niet dat hele intersectionality uh, Dat heeft hij, hij niet door. Want uh, um, ja, als je een. Uh, uh, ja, je hele identity politics. Dat, uh, hij, heeft alleen, hij is een oude socialist van de Sovjet-Unie maar Timmer Frans is ook een beetje zo'n oude knakker. P van de De Hele partij al weggevaagd. Maar um, ja, het is, uh, er kwam veel verzet uit Centraal-Europa staat hier. En uh, het is niet gelukt om, hen, om de voorzitter van de Europese Commissie te machtigen. En het is geworden Ursula von Leyen. De, maar dat moet voor de nog... uh, United States of Europe is, hè? Ja, dat zijn ze allemaal, toch? Ja, ja zij uh, behoorlijk. Ja. Ja, maar de volgende topbanen zijn verdeeld. Uh, dus die Ursula van Leyen, die is voorzitter van de Europese Commissie. En dan voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. België die de ECB. Christine Lagarde, dus de IMF, die gaat naar de ECB-voorzitter toe. Hmm. Uh, nou, dat is ook een ontzettende geldpers uh, dof Zo. So, dus die, uh, die uh, neemt het van Draghi over dan, maar die zal ook de, de royaal zijn met geld. Te delen. En dan de buitenlandschef, Jozef Borrell, van Spanje. Maar ik zag ook al, ze hebben ook nog als voorzitter van het Europese parlement, de president, de president van het Europese parlement, hebben ze David Sassoli benoemd. Dat is een Itaal, Italiaanse socialist. Mm. Ja, dus uh, ja, wordt is al zo zeer wezen artikels tafel. Ja, het begint steeds weer op de Sovjet-Unie te lijken. Het is het socialistisch, het wordt toch allemaal via een schimmig proces benoemd. <laughs> Een beetje gelobby hier, en weerstand daar. En die landen zijn wat tegen en die landen wat voor. En, uh, en ja, het dat dat heeft helemaal niks met die verkiezingen te maken. Het, het, het hmm. feit dat je zo'n zo stembiljet in een bus gooit... dat staat echt, eerst staat dat helemaal los van hoe deze personen aan de macht komen. Ja. Vraag me ook af wat al die stemmen in de wandelgangen waren... die ze dan gehoord hebben... De, ja, dat had niet bij. Helemaal ja. Timmermans zongen, weet je wel. Er waren volgens mij, was dat gewoon een paar PVA'ers die daar liepen te zingen. Maar, uh... Nou, <laughs> ja, wat wel zou kunnen, is dat Timmermans is natuurlijk iemand die ook de Turkije erbij wil hebben en de moslims en zet de grenzen maar open en haal. En, en dan staat hij vooral uit Centraal-Europa kwam uh, bezwaar. Maar het is natuurlijk bekend dat landen als Hongarije en uh, ja, uh, Slovenië en uh, Slowakije en. Uh, dat, dat, dat soort uh, Tsjechië dat, dat soort landen zijn, die zijn niet heel erg blij met een hele berg moslims. Ja. En, en hij had er ook dat... een beetje zelf naar gemaakt. Hè? Hij had uh, heel veel kritiek geuit in de afgelopen jaren op uh, nou ja, met name ja. Hongarije en andere landen ook. Polen. Polen is natuurlijk ook ja. een land die stemrecht is ontnomen geloof ik. Maar misschien hebben ze hier ja. nog wat over te zeggen. Ja. Maar, uh, ja. Ja, voor de rest is het allemaal wel handje klappen. Uh, Franse president Emmanuel Macron zou dit hebben overlegd met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. En dan wordt Lagarde, die wordt opeens... Uh, wat, wat heeft dat nou met democratie te maken? Dat Macron even met Merkel gaat praten en dan uh, Lagarde op de ECB-post neerzet. Ja. Ik weet het niet hoor, maar... Uh. Ja, hun hebben met elkaar democratisch uh, besloten. <laughs> ja. Ja. Ja, goed, ik vond dat op zich ook wel grappig, want ik ken een aantal, nou, een aantal mensen die, uh, die uh, gezegd hebben dat ze op uh, PvdA hadden gestemd bij de afgelopen verkiezingen. Omdat ze, uh, ja, ze, ze hadden het idee dat, dat Frans Timmermans het zou gaan worden. Ja. En daarom stemden ze op de PvdA. Ja, ja. Geen enkele andere reden. <laughs> die ze, ja, ja. Ik zou hun gezichten nu wel eens willen zien. Het uh, is natuurlijk raar dat er nog iets van nationale trots speelt, dan kennelijk. Van nou, als onze man het wordt, dan, uh, dan zijn wij beter af. Nee, je bent helemaal geen zak beter af. Je bent wel slechter nee. af als die uh, Timmermans er zit. Uh, ja, maar hij is uit een of hij toevallig Nederlander is of niet. Hij is een ervaren bestuurder. En dan haalt ze weer het mondkapje ja, bij ja. Pauw aan. Hè? Ja. <laughs> ja. Sorry, die wil je vooral niet hebben, ervaren bestuurders. Nee. <laughs> nou goed. zo. nou ja. Dus, uh dat yeah. in short Europe's two most popular parliamentarians are one a socialist and two a person who wants to end the EU <laughs> dat is wel uh, grappig uh, <laughs> het is natuurlijk ook een heel anti euro kamp yeah. maar ja, dit ging dan tussen een socialist en een groene <laughs> oké okay. van het uh, anti-EU uh, anti kamp uh, mag, uh, komt er geen enkel mannetje in het besturen nee, er staat hier Jan Zaar. Zaradil, een Tsjechische kandidaat van de Eurosceptics-partij, kwam tweede binnen. Okay. Maar door zijn victory, ensured that no candidates from Eastern Europe, a hotbed of populist and Eurosceptics, will hold any of the bloc's top jobs. Dus door, door die socialist daar te die heeft er gewoon voor gezorgd dat geen enkele Euroscepticus een of andere een baantje kreeg in de Europese ah, dit Ja, is uh, weer dat is ook Erg het democratisch daar, hè? Ja, ja, dit richt zichzelf ja. ook weer te gronden. want op een gegeven moment voelen die zich. Dit, die die gaan natuurlijk de macht helemaal misbruiken. En dan krijg je nog meer populisme. In Oost-Europa. Uh, of wat ze dan populisme noemen. Uh, maar ja, wat voor gedeelte gewoon gezond verstand is denk ik. Maar die, uh, ja, die worden dan zo genaaid. Dat ze op een gegeven moment. Ja, uh, valt het dan uit elkaar. En dan heb je alleen nog maar van die landen over. De bakken met schulden. Die, die willen dolgraag. Uh, klemmen zich aan elkaar vast bij het verdrinken. Ja. Ja, goed John. nee, dan gaan we even naar uh, de Tweede Wereldoorlog, want uh, eindelijk, eindelijk, eindelijk. Ze hadden er lang op moeten wachten, maar uh, wat zou ze inmiddels al zijn die, die overlevenden van de Holocaust? 90 of zo? Ja, dus dat wil ik me ook al te vragen. Misschien ja, 100. Het is een familie van de, ze hebben het over familie van de, oh, ja, van de, de, de, de, na, de nabestaanden. Ja, de nabestaanden, ja. ja en die krijgen eindelijk uh, schadevergoeding van de NS. Ja. ja tot je tot wacht gewoon tot iedereen bij is, dood is of vergeten is. Hoezo? Uh, Vijf tot zeven en half duizend euro. We okay. hebben we aan enkele tientallen miljoenen euro's ge, ge, ja, bewaard. En ja, het is wat uh, een beetje Roger van Bokstel... die uh, heeft dat bekendgemaakt. Ik vond even, uh, de Fransen hebben dat ook al gedaan. Maar er staat hier wel dat uh, 100.000 joden... 70 van het totale aantal joden in Nederland... Uh, ...voor de Tweede Wereldoorlog werd gedeporteerd naar Westerbork... ...en daar naar de minuuteringkampen. Dus Enorm efficiënt natuurlijk. Al die, alles goed geregistreerd hier in Nederland. Net zoals we nu weer doen. Alles met identiteitskaarten, biometrie en zo... ...dat je ze goed op kan pakken. En uh, nou ja, NS volgt daarmee Frankrijk, die dat ook al hebben gedaan. En uh, gek genoeg, alleen de Deutsche Bahn... ...die hebben dat nog niet, nog niet uh, betaald. Mm. Maar ze wachten oh, gewoon tot iedereen uh, kinderloos dood is dan hoeven ze daar niks meer uh, aan te betalen. Zoveel mogelijk mensen. Dat scheelt natuurlijk weer in de kosten. Ja, ja het is dan altijd vreemd. Wordt gezegd, ja, de in Deutsche Bahn, die hebben daar 445 tot 506 miljoen US-dollar aan verdiend in huidig in het de dagelijkse de hedendaagse dollars. Um, ja, ik vind het een beetje raar. Opeens is dat weer helemaal de motor geworden. Reparations. Natuurlijk zijn ze natuurlijk in Amerika ook mee bezig met. Ja, je voorouder was een slaaf 200 jaar geleden en, uh, en je was zwart en uh, er was slaven dan blanke en er is iemand anders die is ook blank en uh, dan moet die blanke die herstelbetalingen doen aan die zwarte. En dan ja, word hele blanken die zeggen van ja maar wacht even, uh, mijn familie kwam hier pas in 1900. Uh, of, uh, maar, en, en mijn familie waren Ieren, die waren zelf ook slaven. Toen ze... wie, gaat, wie gaat die dan herstelbetalingen doen? En sommige zwarte zijn er pas ook gekomen na, na de slaverdij. Want uh, krijgen die dan ook geld. En, uh, nou ja, het is natuurlijk een, een, een ongelofelijke brei. Maar in ieder geval het topic herstelbetaling is weer helemaal hot. En ja, iedereen gaat er gewoon aan meedoen. Ik denk ja, misschien dat er ook weer een hoop centrale bankgeld uh, de markt ingegooid moet worden. En dat, dat weer, dit, dit weer een mooie, mooie truc is om dat te doen. Uh. Het gaat via de spoorwegen. Dat zijn toch allemaal staatsbedrijven. Dus, uh, mm -hmm. Uiteindelijk betaalde over, de belasting, betaalde het. Ja, uh, ik was over hier de belasting zo. Uh -uh. Uh, het is natuurlijk het is wel zo... Als je, als je een situatie hebt van... Uh, uh, ik, uh, mijn opa heeft een, heeft een slaaf gehouden. En daar heeft hij goed aan verdiend. En dan heeft hij een mooi gouden horloge van gekocht. En dat heeft hij aan mij gegeven. Dat heb ik geërfd op de duur. En die slaaf die heeft ook kleinkinderen... En die, zijn uh, die hadden anders een horloge gehad, bijvoorbeeld. Ja, dat hadden anders dat had horloge gehad. En dan zou je kunnen zeggen, van nou ja, je hoort dat horloge terug te geven, want die is dus op onrechtmatige manier verkregen. Of on, uh, immorele manier verkregen via dwang. Uh, twee generaties terug. Maar ja, nu is het natuurlijk, dit is, dit is in uh, 1860 of zo uh, is daarover gevochten. dat is al zo lang terug, dat je dat onmogelijk nog allemaal kan, kan nagaan. Hoe dat. Uh, ja, hoe dat zou moeten lopen. En het is ook niet zo dat er nou welvaart van die slavernij is uh, terechtgekomen in de handen van kinderen. Want uh, ja, het hele zuiden is eigenlijk vernietigd bij die oorlog. Dus die, al die welvaart is ook vernietigd. Maar, nou, dan ja. zouden we die weer uh, uh, herstelgoeding uh, kunnen eisen bij uh, de noorden of zo. het <laughs> Zuiden? ja. Het is natuurlijk, uh, je, je kan bij een instituut geen herstelbestaling eisen bij het Noorden. Je moet altijd bij mensen dan zeggen, bij we, welke mensen moeten dat dan betalen? En, en je kan zeggen, de daders moeten betalen. Maar waarom zouden de kinderen van de daders die daar niet voor gekozen hebben, als ze er geen voordeel van gehad hebben? Je, je, je kan zeggen, ja, ook als, als iemand een gouden horloge verdient heeft of gestolen heeft van iemand anders en het gaat daarna kapot, dan maakt dat niet uit. Dan moet hij nog steeds een gouden horloge betalen. Maar ja. Als je twee generaties verder bent en, en, en het kind heeft, geen, heeft er niks en geen voordeel van. Ja, wat, wat, moet je dan, uh, wat, uh, wat moet je dan die kleinkinderen daarvoor gaan belasten? Ik zie daar de morale case niet voor om dat uh, te doen. Die hebben, daar, die hebben nooit te, daad van agressie gepleegd die kleinkinderen. En ze hebben er ook geen direct voordeel van. Hm. Maar het is een trend, herstelbetalingen. En er is al een, heel, in Amerika heel... Uh, heel Register aangelegd van uh, descendants of slavery of zo. Uh, yeah. En dat is Om dan een database. blanke, blanke slaven daar ook in voor? Die heb je mm -hmm. ook nog voor natuurlijk, hè? Ja. Zouden wij uh, hersteld betalingen. Ja, nee, zouden wij hersteld kunnen eisen bij uh, Noord-Afrika? <laughs> ja, ja, denk het wel. En, uh, bij het Rijk waarschijnlijk ook nog denk ik. Ja, dat was bijna iedereen vraag. ja. Mm. Uh, ja, goed. Nou ja, dan gaan we even naar Google en Facebook. Want die hebben weer uh, geprofiteerd van uh, de GDPR. Eerst even uitleggen wat dat is, GDPR. Ja, dat is die uh, <coughs> uh, uh, privacy toestand die de EU heeft uh, aangenomen. En okay. uh, ja, dat is, dat is een wet uh, een tijdje geleden die uh, aangeeft: ik kan dat hele artikel trouwens niet vinden, maar staat dat nou. Uh, ja, ik krijg een link naar Facebook. <laughs> ja, een ja. link naar Facebook. ook. Oh, daar staat hij dan. Dennis, ja, hier. Het is iets van general data protection record. <laughs> nee, het zal geen protection record zijn. Maar het, het, die GDPR, eh, dat is elke site die, je, die data heeft van users, moet die heel goed beveiligen. En moet ook... ...om toestemming vragen van de gebruiker... ...want uh, ik heb wel data van je opgeslagen... ...is dat oké? Okay? Dus je moet nou en een cookie... ...en een GDPR oké okay wegklikken. En uh, ja... ...het, het nadeel... Uh, ...daarvan is denk ik dat de overheid... ...ook weer enorme boetes uit gaat delen. Dus die bedrijven die worden allemaal af en toe gehackt... ...en dan komt er user data op straat te liggen. En wat is daar het gevolg van? Natuurlijk niet dat de schadevergoeding... ...naar de, naar de slachtoffer gaat... ...van deze... Uh, computerlek, maar... Uh, ...het bedrijf moet weer een bak met geld aan de EU betalen. Dus uh, daar dient het hele zaakje voor. Dus hebben ze de wet ook zo opgesteld dat het heel vaag is allemaal... ...en het toch lastig wordt om je eraan te houden. En nou is hier uh, dit rapport, en dat heb ik nog niet gelezen... ...maar dat uh, het een voordeel is, deze wet voor Google en Facebook. En... Ik denk dat dat komt omdat het een vorm van regulering is. Het eh, staat hier ook, while the competition has been wiped out. Dat betekent dus dat hele grote bedrijven, die kunnen dit soort hele lastige eisen van de overheid wel implementeren en hier aan voldoen. Maar hele kleine bedrijven niet. En de kleine bedrijven zijn dan de zaak. Dus het is een manier om Google en Facebook om zich te beschermen tegen competitie. The GDPR has tended to hand power to the big platforms because they have the ability to collect and process the data, says Mark Reed, CEO of advertising giant WPP PLC. It has entrenched the interest of the incumbent and made it harder for smaller ad, uh, ad tech companies who ironically tend to be European. Dus ja, dat is het gebruikelijke effect van regulering. Dat het, Regulering maakt het leven moeilijker, maar het maakt het disproportioneel moeilijker voor kleine start-up bedrijven. En dat is ook tegelijk waar, waar grote bedrijven dan het bang voor zijn. Dus als je een hele grote autofabriek bent, dan heb je het liefst heel veel regulering. Want je bent als de dood dat er een nieuwkomer komt die je helemaal van de weg afrijdt. En dat kan je doen door een heleboel regulering te eisen. En dan komt die hele competitie, die komt gewoon nooit van de grond af. Want die moeten al beginnen met 26 advocaten huren. Zonder dat ze één auto geproduceerd of ontwikkeld hebben. Of één ingenieur hebben aangenomen voor ont auto ontwikkelen. Om al aan die regulering te voldoen. En ja, dat is dus uh, regulering is altijd het nadeel van kleine bedrijven. En dat is ook, vindt de overheid over het algemeen fijn. Want dan hoeven ze niet uh, 26.000 bedrijven te gaan beboeten. Maar dan zijn er twee grote giganten die ze af en toe gewoon... 10 miljard boete opleggen. En dan zijn ze weer klaar mee. En ze weten waar ze wonen. Dus ze hoeven, ze hoeven niet te veel uit hun bureaustoel te komen. Ja, ja. Maar ook ja. daarom moet je weer een zoekmachine hebben denk ik. Ook een zoekmachine die gedistribueerd is. Dus je moet een, een mechanisme hebben om rekenkracht... via cryptocurrencies beschikbaar te stellen. Dus dat jij crypto kan verdienen... door jouw rekenkracht beschikbaar te stellen. En dan staat jouw computer... doet gewoon mee aan een hele grote zoekmachine opdracht. En uh, ja... Dus je moet, een, je moet uh, uh, wereldwijde diskruimte hebben, die uh, serverruimte die beschikbaar wordt gesteld, en wereldwijde rekenkracht, en dan een beetje blockchain erbij, en het geheel belonen via cryptocurrency, zodat er heel veel beschikbaar komt. En dan kan je daar gedistribueerde versies op zetten, die nooit lastiggevallen en aangevallen kunnen worden met dit soort regelreven. Ja, uh, ja. Nee, ja, inderdaad. Ja, het is... Uh... Als een nerd luistert, uh, ik zou zeggen: maak hem. <laughs> ja, maar uh, we zijn aan het einde gekomen van, uh, van de uitzending. Dus so, ik wil in ieder geval de deelnemers danken voor deelnemen en de luisteraars danken voor het uh, luisteren. En uh, uiteraard zijn we het volgende week weer. En uh, ja, ik wens iedereen een vrol, ik heb vooral heel erg een vrije week toe. Ja, Oké, ja. Okay. ja.